naar nn.nl of vraagt uw hypotheekadviseur. Wat er ook gebeurt. Dit is het nieuws van 6 uur. Geert Wilders laat anti-islamstickers drukken. Goedenavond, ik ben Bart Jankunen. NOS OS 3. PVV-leider Geert Wilders heeft anti-islamstickers laten drukken... die iedereen bij hem kan bestellen. Op de sticker staat de islam is een leugen, Mohammed is een boef... de Koran is gif. Een van de stickers heeft hij op de deur van zijn werkkamer geplakt. Die mensen zijn niet per saldo slecht. Maar de cultuur die ze meenemen is een cultuur van haat en geweld. Dus het belangrijkste, zelfs zo belangrijk dat ik daarvoor het over heb... om um, iedere dag opnieuw bedreigd te worden... en negen jaar lang mijn vrijheid kwijt te zijn, is dit... Het kabinet neemt de actie van de PVV-leider hoog op. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken zegt dat de regering afstand neemt van deze actie. Timmermans wijst er verder op dat meer dan 1 miljard mensen op de wereld... en honderdduizenden Nederlanders gelovige moslims zijn van goede wil... en zonder radicale denkbeelden. Wilders zegt dat zijn actie niet bedoeld is om rotzooi te trappen. Het mag dan wel wat beter gaan met de economie... maar daar heeft de Rotterdamse haven nog niet van geprofiteerd. Er zijn dit jaar net zoveel goederen verwerkt als vorig jaar. De afgelopen vier jaar groeide de overslag in Rotterdam nog, nu dus niet meer. De directeur verwacht dat de Rotterdamse haven de komende jaren... wel weer meer goederen gaat verwerken. Je ziet het eigenlijk pas de laatste twee maanden... dat, dat de export vanuit de haven van Rotterdam wat aan het groeien is. Maar daarvoor hebben we nog steeds last gehad van toch de economische malaise... als ik het zo mag noemen. Spanje eindigt het jaar als nummer 1 op de FIFA-ranglijst van beste voetballanden ter wereld. Het is het zesde jaar op rij dat Spanje bovenaan staat... De Spanjaarden wonnen het EK van 2008, het WK van 2010 en daarna het EK van 2012. Spanje is onze eerste tegenstanders tijdens het WK komende zomer in Brazilië. Het Nederlands elftal staat negende op de FIFA-ranglijst. Kort nieuws. De zeven daders die betrokken zijn bij de dodelijke mishandeling van grensrechter Richard Nieuwehuis in Almere hebben in hoger beroep dezelfde straffen gekregen. De zes minderjarige daders moeten naar een jeugdgevangenis voor maximaal twee jaar. De enige volwassenen, hun trainer, moet zes jaar de cel in. DigiD wordt opgefrist. In 2015 gaan we onze zaken met de overheid regelen met het EID. Het nieuwe systeem moet cybercrime en diefstal van je identiteit voorkomen. En je kunt met het EID straks bijvoorbeeld ook aantonen dat je ouder dan 18 bent in webwinkels. En personeel in ziekenhuizen en verzorgingshuizen doet nog altijd te weinig om infecties te voorkomen. Dat zegt de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Regels zoals het afdoen van horloges en sieraden en regelmatig handenwassen worden vaak genegeerd. Hierdoor kunnen bacteriën zich makkelijk verspreiden. Kijk je nog het weer. Vanavond daalt de temperatuur tot rond de 4 graden. Morgen schijnt de zon volop. Op een enkele plek kan een buitje vallen. Het wordt dan 6 tot 8 graden. En dat was het, maar er is nog meer op nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. ANWB Verkeersinformatie. De tweede helft van de avondspits wordt geplaagd door aanrijdingen... zoals bijvoorbeeld op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen staat daardoor 6 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Er zijn ook gewonden gevallen daar... dus dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. Op de A27 van Breda naar Gorkum, 5 kilometer tussen Hank en Werkendam... ook door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. De linkerrijstrook is ook dicht op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum... bij Utrecht Veemarkt. Daar was ook een aanrijding en dat levert 4 kilometer file op. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem zijn zelfs twee rijstroken dicht... bij Knopend Waterberg door een aanrijding. Tussen de Afrit Hoenderloo en Knopend Waterberg staat 7 km file. En in het zuiden van het land op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen... 3 kilometer file bij Belfeld. En dat komt ook door een aanrijding. Verder nog een bericht van de spoorwegen tussen Hilver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 Bij Albert Heijn doen we er alles aan dat deze kerst lukt. Bijvoorbeeld met deze bonusaanbieding. Alle aha gummet minis waarmee u zelf uw goomet kunt samenstellen. Deze week 2 plus 1 gratis. Kerst lukt gewoon bij Albert Heijn. Ziggo-klanten kunnen nu... Een momentje. Ziggo-klanten kunnen nu heel veel bellen, sms'en en internetten met Ziggo-mobiel.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 Running. Head out on the highway, looking for adventure. and rock the wind Ging in de file en je hoort deze op de radio, dan weet je dat je geluisterd hebt naar een nummer dat 50 euro waard was. Vincent Vonk uit Zaandam betaalde dat voor het Rode Kruis. En Daarmee kan hij mooie dingen doen, want 50 euro, dat levert toch echt gelijk al behoorlijk wat op. Dan heb je bijvoorbeeld, euh, nou ja, voor 20 euro helpt het Rode Kruis een gezin met het bouwen van een eenvoudig toilet. Dan heb, je er al, dan heb je er al twee en dat extra tientje voor de derde misschien, dat vind ik dan gauw alweer hopelijk in deze uitzending. 3FM Serious Request. 3FM Serious Request. Platen aanvragen voor het Rode Kruis om kindersterfte tegen te gaan. Kinderen die doodgaan van de diarree. Het kan via 3FM.nl 0909 1336. Of hier naar de brievenbus komen. Uh, er zijn mensen hier onderweg naar de brievenbus. Maar die hebben een hele, hele lange tocht gemaakt volgens mij. Hij staat weer buiten op het plaats. de DJ die het meeste weet van auto's, die hebben er gelijk maar heen gestuurd ook. Maar wel in de shift van de DJ die echt het meeste weet van auto's. Want dat ben jij natuurlijk er Ja, natuurlijk. Het is uh. zo weer. Ze zijn er al, En dat moet je ook wel horen. Het getoeter en het gebron ja. van motoren. 7400 kilometer hebben ze afgelegd. Dan heb ik het uiteraard over de Noordkaap Challenge van 3FM Series Quest. Victoria Koblenko, welkom terug. Dankjewel. Herman Hofman. Ja. Hoe is het? Goed. Ik mag niet meer vragen stellen. Jullie worden heel snel in het glazen huis verwacht. En dan hoor je ook zometeen wat de opbrengst is van, het, uh, van ja. deze uh, challenge. Er zijn 18 auto's, er zijn 43 mensen onderweg geweest naar het meest noordelijke puntje uh, van Europa in Noorwegen. Goedemiddag. Goedemiddag. Goede avond inmiddels. Hoe is het? Ja, fantastisch. Hoe was de reis? Ja, geweldig. Wat was het hoogtepunt of het dieptepunt misschien wel? Dieptepunt, nou, het dieptepunt was de ontzettende kou die we in Finland hadden. Nou, Jullie mm -hmm. zaten toch allemaal in die auto's, joh. Nou, ook in een tentje. Ja, want dat was het ding. En jullie hebben heel veel geld binnengehaald door challenges te doen. Door dus opdrachten, in tentjes slapen, in wakken duiken. Ja, onder andere inderdaad. En, uh... Wat was het meest extreme dat je gedaan hebt? Oeh, uh, dat is een hele goede vraag. Uh, we hebben wat dingen in de sneeuw geschreven. Uh, onder andere een liefdesboodschap op de Noordkraap. Maar met je handen? Nou, nee, met een, met een stok. Oh, met een stok. Nee, ik dacht misschien met Yellow Snow dat, dat je dan in de snee past, Graf, maar dat was het dames, Nee, gewoon uh, veilig met een stok. Ja. Ik uh, laat jullie snel doorgaan. gaan. Ja. ze komen naar jou ja. toe, de helden van de Noordkaap Challenge. En dan ben ik ook heel benieuwd hoeveel geld hiermee binnengehaald. Nou, ik is. ik ook, jou. want we hebben het er veel over gehad. Dus ik ben benieuwd Precies. of het echt veel opgeleverd heeft. Ja, ze komen eraan. denk het wel, hè? Marielle, ja, ja. goedenavond. Goedenavond. Jij wil graag een uh, liedje horen wat ik vaker voorbij heb horen komen. Hoewel, er stonden hier twee meisjes vandaag voor het raam en die, uh, die hadden heel veel de Cups song gedaan, maar dat was, ja. was inmiddels niet meer de plaat die ze aanvroegen. Die waren volgens mij een beetje zat na al dat slaan. K kun jij hem eigenlijk, of niet? Um, ja, ik vind het wel grappig, normaal eigenlijk. Dat is ja, maar, ja, dat zeker. Maar kun jij zelf ook met die Cups? Ben je goed met Cups? Um, nee, Nee, ik, ik, ik niet. een cup, uh, heb je? <laughs> ja. Sorry? Ja, dat precies. Je hoorde hem goed, maar vandaar. Ik snap dat je het even vraagt. Marielle, uh, hoeveel is die waard als we hem voor je draaien, deze plaat? Eh, uh, 10 euro. Kijk, 10 euro. Dan. En dan heb ik die 10 euro dan ook gelijk al gevonden. Dat zijn dan drie toiletten die het Rode Kruis kan bouwen. Dankjewel voor de aanvraag, Marielle. I got my ticket for the long way round. Two bottles of whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow. En ja, hoorde je van de veel prachtig liedje hier aangevraagd bij Serious Request. Het is zo leuk aan dit, dit evenement uh, dat we zelf op verschillende platen draaien. En uh, het komt uit echt alle hoeken en het zorgt ervoor dat je echt hele afwisselende nummers draait. Waarvan je denkt, oh die was ik echt al lang vergeten, leuk. Deze kwam bijvoorbeeld van Karin Oskamp, betaalde er 10 euro voor. En daarvoor hoorde je ook nog uh, de Cupsong natuurlijk. Ik zag al mensen in de sms die er heel blij mee waren. Eindelijk de Cupsong! Ja, helaas voor ons zat niks in die cups dat we konden opeten. Jan-Peter uit Den Haag zegt, ik word zelf inmiddels helemaal gek. Maar ja, ik heb het beloofd, speciaal van mijn dochter, die Cupsong. Het belangrijkste, een bijdrage voor deze geweldige actie. 10 euro kwam er van Jan-Peter. Uh, Rennie betaalde er ook 10 euro voor. Net als Inge Heijnen, die wilde ook 10 euro wil neerleggen voor de Cupsong van Anna Kendrick. Veel mensen bij de briefbus. Eerder vanmiddag uh, stond er een vrouw en die uh, doneerde 12 euro. Mooi bedrag. Ze schreef er ook een, een briefje bij. Ze zei ik heb elke, elke maand dit jaar een euro opzij gelegd. Dat is wat ik kan, kan missen. Maar dat heb ik er graag voor over. En, maar het was niet het enige wat ze doneerden. Dus ze doneerde ook vier snijplanken. En ik, daar snapte ik echt even helemaal niks van. Daar kon ik geen hout van snijen. Snap je? Maar ze had er een briefje bij gedaan. Ze had namelijk op televisie gezien dat het ontzettend onhandig gaat. Soms met het geld door de brievenbus duwen. Dus ze dacht als ik nou gewoon een paar snijplanken aan de jongens geef. Dan kunnen ze die er door, doorheen drukken. Zodat het geld nog een beetje makkelijk naar, naar binnen gaat. Uh, fijn dat je bijdenkt denkt, inderdaad. Heel fijn. Uh, volgens mij is daar ook wel een aardige oplossing voor inmiddels gevonden. Want er komt soms wat, uh, wat kleingeld er binnen. Uh, en kleingeld komt dan ook van de allerkleinste. Ik zie een paar kinderen in de, in de rij staan. Uh, als je wat wilt doneren is dit wel een goed moment hoor. Of zijn jullie al geweest bij de brievenbus? Kinderen. Kom maar als je wat wilt doneren is het een goed moment. Kom maar naar voren angstvallig is het dan een jongetje dat de briefbus besloopt. Zal ik het echt doen? Zal ik het echt doen? Nee, ik ga het niet doen. Nou ja, dan komt het zo meteen wel. Als het niet live op de radio is, dan maakt het ook allemaal niet uit. Gooi gewoon lekker wat geld op de briefbus. Als je een plaatje wil aanvragen, dan, uh, dan kan het. Kan ik wat voor je draaien? Er komt geld inmiddels door de door gleuf. Kan ik wat voor je draaien? Wordt druk overlegd. Wat gaat ze zeggen? Wat gaat ze zeggen? Dat begreep ik niet, op Nog één keer. Zeet maar Katy Perry. Katy Perry, natuurlijk. Hoe kon ik hem missen? Komt er straks aan. Sorry, met de bam. Lekkere plaat om te draaien. En dat is dan ook gelijk het antwoord op de vraag die uh, Annemiek Fleuren stelt. Via uh, haar berichtje dat ze achterliet op de website. 25 euro betaalde ze voor het Rode Kruis. Die zegt, Ik word hier altijd erg blij van. Jullie hopelijk ook. Nou, zeer zeker Annemiek Fleuren. In ieder geval over je achternaam. Nou. Koen, ben jij in de buurt van de microfoon en van de ja, Hallo, hallo, hallo, hallo. Ja, heel goed. Hey, ja. Herman! De bel gaat... Ja, dat natuurlijk de mensen die zojuist hier al aankwamen met de wagen. Ja, hey. hallo. Herman, je ziet eruit of je een week in een glazen huis hebt gezeten, hallo. jongen. Dat niet te geloven. Hallo Paul. Hartie, welkom En Victoria. Het zijn de mensen hallo. van de Noordkaap Challenge die we zojuist al uh, hebben kunnen ontvangen. Hey. Domien, die uh, hey zei al hallo tegen ze. Victoria Koblenko is erbij, die uh, samen met de, de hele organisatie... Is aard... Vandaag ja. ja, hij is vandaag jarig. Nou, dan moeten we even zingen. Dan moeten we even zingen. <coughs> uh, daar hebben we wel een liedje voor, denk ik, jongens. Als we ja. dat even kunnen... Ja, we ja, kunnen ja, we het ook even zo. Lang uh, uh, even... zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. Perfect uit de maat. Maakt niet uit. De sfeer zat erin in Dank geval wel. Dankjewel. Oh, fantastisch. Wat heb je allemaal... 33. Zou je niet zeggen. Jongens, mogen wij wat vertellen? Nou, graag zelfs. Graag. We hebben afgelopen 14 dagen de kou getrotseerd met een fantastische Noordkaap-challenge. En uh, wij komen hier om bekend te maken wat we met z'n allen hebben opgehaald. En dat is nogal wat. Aan wie mag ik het woord geven? Ja, ik wil ook heel graag weten, want we hebben jullie gevolgd via nou ja, alle social media geloof ik. En dat zag er zo impressief uit. Jullie hebben het noorden licht gezien. Dat staat echt bij mij in, het, in, in de top 5 van dingen die ik nog wil meemaken. Ja, die is bij mij nu dus of de ja. bucketlist. Ja. Ik heb staan gillen en huilen als een klein kind van geluk. Het was, uh, het, het, het was niet te beschrijven, maar mensen kunnen nog het nog terugzien als ze terugzoeken op uh, Noordkaap Noordkaap. Ja, gelukkig hebben we de foto's nog, hè? Ja, ja heel <laughs> leuk. Ja. Maar Herman, hoe was het voor jou om, om dit allemaal te doen? Want, want jij hebt het allemaal een beetje geïnitieerd, toch? Ja, nou ja, sowieso. Deze vraag vind ik heel lastig, omdat volgens mij gaat dit pas indalen als je even gewoon rustig thuis zit en even op de bank denkt, wat, wat heb ik allemaal weer gezien? Die filmpjes even terugkijkt, die uitzichten teruggehaald... Dat Noorderlicht, dat IJswak uh, waar we in zijn gegaan. Allemaal ja. dat soort dingen. En dat allemaal is... voor geld, voor de goede orde dan? Natuurlijk ja, wel, ja. Ja, ja, ja zeker. Ik ja. heb dat IJswak ingaan. <laughs> <Nee, ja. laughs> nou, daarover gesproken, uh, ik heb wat mensen meegenomen. Ik heb Arthur bij me. Hij is uh, de organisator van de NoordCouth Challenge. Hi. Ik heb uh, Thierry en uh, Mark Hi. bij me. Mensen die, die meededen in de andere teams. Er gingen 18 teams in totaal mee. Die hebben allemaal geld opgehaald voor, uh, voor Serious Request. Gewoon een sponsorrit eigenlijk. Zo ja. moet je het zien, hè? Ja, ja en nou ja, bijvoorbeeld uh, Mark die heeft... Um, die, heeft met zijn team ongeveer 5.000 euro opgehaald, oh. geloof ik. Ja. Dat is maar één van de 18 uh, dan. Eén van de 18 ja. en het, het, Zij hadden één van de challenges dat, dat iemand van het team moest in een boom gaan klimmen. Vervolgens ging de rest van het team de boom om, omhakken. Nee. Die, met diegene Wat ja. een rare idee, allemaal. Ja, Hoeveel heeft het opgeleverd, Mark? Uh, die challenge 150 euro en in totaal 52, 135 euro. Zo, voor dat, is dat is wel, Ik laat ja, vast de vaste kassa in Dat is nu al mooi. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon een uh, officieel, uh, officieel momentje, nou, ja. denk ik, hoor. Ja, ik, ik ben heel... Uh, Benieuwd Wie van dat jullie gaat de het volgende. bedrag... Uh, ja, dat da is de volgende die ik heb meegenomen, ja. dat is Ellen. Ja, hallo. hallo. Ja. Ja, Ellen. Wij hebben um, als FBTO waren wij de hoofdsponsor, mochten wij zijn, van de Noordkaap Challenge dit jaar. En uh, de teams hebben heel veel geld opgehaald. En wij hebben verder uh, ook nog heel erg veel acties uh, gedaan. We wonen hier om de hoek. We hebben onder andere onze toren verkocht voor allerlei advertentieplaatsen. En uh, zal ik opschrijven wat wij in totaal opgehaald hebben? Ja, ik ja zeker. Het is, een ik, het, het is zeker een pauk die gaat lopen hier. Een grote check in ieder geval. En een dikke stift. Ja. Ik vind dit zo spannend. Ellen zoiets. gaat het er nu opschrijven. Keihard vol. Lees jij het voor, Koen? Ik kan het niet goed zien. Holy shit, is dit echt nee. waar? Nee. Nee. Nee. nee, nee. Ik zie 102.335 euro. Oh, fucking geloof oh. Holy shit! Meer dan een ton! Nee joh, niet normaal. normaal. Niet normaal. En, nou, dat is echt een fantastisch Zeker. bedrag zeg. Ja. Dat is echt prachtig. Waanzinnig. Waanzinnig. Ja, kun, je kun je nog één u... keer zeggen? Want ik, ik heb het niet goed gehoord geloof ik. 100... 102. Doe jij het Victoria? Ja. 102.335 euro. Ja, echt fantastisch dat bedrag. Je zegt het helemaal goed volgens mij. Want dat staat daar zo opgeschreven. Ja, ja, ja. Noordkaap Challenge. Jongens. Waanzinnig bedankt. En uh, rust lekker uit, kom lekker bij. We hebben hier trouwens Herman van jou een ijsbadje achtergezet. Oh, bedankt, ja. Ja. ja, dat had ik wel gebruiken. ja. Somebody called you the next best thing. But you can write in without a name. The get out the palm leaves, I'll heal the new king. Can't handle the price of fame you Can't handle the price of fame Why well, you got it all planned like a millionaire wedding Avoiding mm -hmm. all traps, got nowhere to stray mm -hmm. You know all the good children got to go to heaven Some get lost along. Me and a Shortcut to save time Sorry die met Carousel op 3FM aangevraagd door Harmen Ridderbos onder andere. Hij zegt, hij draagt ook maar een steentje bij en dan gewoon lekker ons eigen liedje pluggen, zo zegt hij. Oké, okay, Harmen. Uh, oh ja, inderdaad zeg ik, dat Harmen is toch… dat Giel, weet jij dat uit je hoofd? Uh, Harmen Ridderbos, die zit toch in Town of Saints, of niet? Of niet? Hoi, ja, dat zou Ja, ja, ja, ja. toch? Ja. Dus, ja. ja. Hij schrijft namelijk lekker ons eigen liedje pluggen. Nou, 25 euro, hartstikke duidelijk verhaal in dit geval. Uh, Corine Heerling en ook uh, Sjaak van Langen wilden allemaal graag deze leuke plaats horen. Het is inmiddels twee over half zeven. Hoogste tijd om te schakelen met uh, Hilversum. Daar zit Jim voor wat namelijk met een update. Maar ik ben benieuwd uh, hoe snel Jim erbij was. Want zojuist hebben we toch wel een klein hoogtepunt tot nu toe deze dag bereikt. Met meer dan een ton van de Noordkaap Challenge. Dus uh, Jim, uh, was je er snel bij of niet? Nou, nee, nee, deze zit er niet in. Maar er zijn zat andere hoogtepunten geweest. 3 FM Serious Request. Update. De update wat betreft de laatste paar uur in het glazenhuis. De hoogtepunten die hoor je hier zo. Uh, Giel, Paul en, en Koen die zitten tot kerstavond opgesloten in het glazenhuis in Leeuwarden. Ze eten zes dagen niet en draaien de platen die jij wil horen als je geld doneert... om zo kindersterfte veroorzaakt door diarree tegen te gaan. Zo'n plaat aanvragen kan onder andere via 0909-1336. Gewoon even bellen dus. De DJ's mogen uiteraard wel drinken. En om de nodige vitamine binnen te krijgen, ontvangen ze regelmatig een sapje. Het derde sapje werd door Gerard Eckdon geserveerd. Het mengsel bevatte onder andere spinazie, rode bietensap, gember en appels. De DJ's proeven en beoordelen. Oh, maar het ziet eruit als soep, hè? Nou het ziet eruit ja. het is alsof de hulk gepist heeft. <lacht> <lacht> Aan het einde van de week pis je ook zo, dat wist je toch? Jongens, ja, ja. proost. Ja. Gaan we. Jongens, proost. Oh, Appakee. Okay. Nou, Antje. Oké. Okay. Vergeet niet te genieten, hè. <tie> hmm. Hmm. Conclusie? Nou, we gaan bij jou eten vanavond. <laughs> ja, er was in Veiling TV ook nog te zien dat Koen hem ook niet had opgedronken ook. dat sapje. Supergoor. Harm Edens kwam langs in het glazen huis en kwam met een heel bijzonder item voor de Sears Request Veiling. Ja, we gaan in, in uh, februari weer beginnen met een nieuwe serie, Dit Was Het Nieuws. Ja. En het leek ons ongelooflijk leuk dat wij één panelplek, en ik, Gok eigenlijk naast Thomas. Nee, maar ja. Ja. Dus de, die, Een dan, dan onbekend kan je gewoon op En dan mag je in de opname en ook dus in de uitzending van dit was het nieuws. Maar dat is nog nooit gebeurd dat is echt denk. heel grappig. Ja. Ja, en moeilijk. Ja. Ja. ja. Verwacht je dan dat diegene ook zelf grappig is? Of, uh... Dat mag. Je mag gewoon ja, ja. je beste moppen vertellen, dan word je vermoord. Ja. Uh, je, je, je, ja, alles mag. Dus bij ons zijn er geen spelregels. Alleen, je moet alleen komen op tijd. Bieden dus via 3fm.nl veiling. Bart Meijer van televisiezender ZEP kwam met een cameraploeg het glazen huis binnenvallen... om een aantal veilingitems aan te bieden, zoals een patatje eten met de cast van Spangas. Hij gaf ook meteen antwoord op de vraag of Sears Request ook nog onder kinderen leeft. Ja, nou, dat is eigenlijk ook de reden waarom ik hier ben. Okay. Want uh, uh, we zijn live op ZEP. Dit is de eerste keer dat we met alle televisieprogramma's van ZEP samenwerken... En een, uh, en een uitzending maken, omdat het ook onder kinderen gewoon ontzettend leeft. Ah, ja. We merken het in het hele land, ja. het jeugdjournaal, ja. ZEP Live, maar ook het is overal waar we komen. Ja, zijn kinderen actief en bezig om geld op te halen? Dat, dat merken jullie ook wel, ja. toch Koen? Ja, nee, nee, absoluut. En het, het, maar ze weten ook waarvoor we het doen. Dat er 800.000 andere kinderen zijn wereldwijd, niet in Nederland gelukkig... maar wel in andere landen, ja, die gewoon komen te overlijden. Die doodgaan omdat ze diarree hebben. En uh, ja, dat is in Nederland gelukkig niet. Uh, en in andere landen wel. En het is heel gaaf om te merken dat uh, kinderen in Nederland... Uh, zich daarvan bewust zijn en dus ook onze acties steunen. 3FM, Serious Request. Updates. Tot zover deze update. Later vanavond weer een nieuwe terug naar het Glaashuis met Paul. Dankjewel Jim, leuk, leuk, leuk. Uh, Koen, is het even drinken? Jij bent even de Bart Adams van ons uh, drieën uh, in dit geval. Bedankt voor het compliment. Ja, ze zeker. Uh, oh, wacht even. Nee, ik kom zo bij je terug. Ik moet heel even, even naar een belangrijke dame. Sorry. Ja. Oh! Ja, nee. Ja. Ja. Ik ga Hallo. je zo vragen waarom jij dan de Bert arend van ons bent. Maar eerst een dame die ook goed is met getalletjes. Helene Geest. Hallo. Hallo. Hallo. Uh, ja, er staat uh, nog 40 kilometer file. De dagelijkse files die zijn wel zo'n beetje opgelost. Maar er zijn heel veel ongelukken gebeurd. Onder andere op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Knoop en Burgerveen waren lange tijd twee rijstroken dicht. Die zijn weer open, maar er staat nog wel 7 kilometer file. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft Zuid 5 kilometer. ...daar zijn nog twee rijstroken dicht door een ongeluk. Op de A16 Rotterdam-Breda voor de Randweg-Dordrecht... 6 kilometer na een aanrijding. En op de A27, daar heb je de meeste vertraging van Breda naar Gorkum. Tussen knooppunt Hoijpolder en Werkendam 11 kilometer... De linkerrijstrook is daar dicht. Je kunt beter omrijden via Dordrecht. En dan rij je over de A59, de A16 en de A15. Nog eentje heb ik er op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. 10 kilometer door een aanrijding. En daar zijn twee rijstroken dicht. Dankjewel alleen. Okay. Welk nummer stond hij nou ook weer in de dag op 5 Koen? Weet ik niet meer. getting closer every beat Take your time girl Sorry met Father Christmas. Ik weet zeker Marion dat jij daar heel blij van wordt. Ja, heel erg blij. Heel blij. Want uh, dat nummer wilde je graag horen hè? Ja, ja en, en waarom dan precies de, de Kings? Uh, meer opgegroeid. En de ultieme kerstplaats voor mij. Ja? Was dit dan gezellig met z'n allen bij het uh, kerstdiner zitten? Of hoe, hoe, hoe moet ik het weer zien bij jou in, uh, in Lent? in de Kingstraat, noord aanwezig. In de Kingstraat. Dat is, echt zo. Het, dat is echt waar. Het klinkt als Almere bijna dat, dat je dat soort straten hebt natuurlijk. Naast de Beatleslaan ja, en de Rolling Stone stukje. Ja, ja, ja dat klopt. Ik het... op dit moment zit ik op het kerstdiner op school. Dus, uh... Oh, wat leuk. Met de kinderen en zo uh, daar. Nee, op de school waar ik les geef. Oh, ja, maar precies zijn de kinderen er niet bij dan, uh, voor, uh, voor de goede orde? Oh, jawel, jawel. Maar er zijn geen kinderen meer natuurlijk. Maar goed, ja, Oh, ja, zo, je geeft op volwassenenonderwijs onderwijs dan. Uh, of hoe het te zien? Je geeft lessen als ja. school, maar het zijn geen kinderen, het wordt mysterieus. Wat doe je precies? Ja. Ja, ze zijn tussen de 15 en de 20 jaar. Oh, de ja, en je mag natuurlijk nooit kinderen tegen ze zeggen, dat is wat eruit geramd is bij jou natuurlijk. Precies. Ja, dat is ik ook. En wat staat er vanavond op het menu? Gewoon even om een idee te krijgen, Marion. Falafel. Vol, Falafel. Vol. Nee, ik heb opeens nog steeds helemaal geen trek aangelegd. Nee, dat kun je prima nee. tegen me roepen. Niks aan al. Ik denk, laat ik het niet overdreven maken, want nee. jullie eten zes dagen niet. Dus, uh... Oh, inderdaad. Um, hoeveel euro mag ik nog uh, noteren, trouwens, ten slotte hiervoor? 25 euro. 25 euro. Super bedankt, Marion. En uh, ik wens je een lekker kerstgineer zo meteen. Dankjewel. Succes, jongens. Dankjewel, dankjewel. Ja, en jij zegt succes en ik kijk naar rechts. Oh, nee, nee, nee. En ik zie hier ook gelijk een succesnummer staan. Het zijn een heleboel dames bij elkaar. Hoor maar. Ja! En uh, behalve gillen kunnen ze ook praten. Tenminste, dat is wat maar hopen. Uh, wie ben je? Wij zijn ja, van de Noorderpoort College in Groningen. Kijk, zei ik dat ze kunnen praten of niet? Schreeuwen is hetzelfde geworden. Het Noorderpoort College in Groningen. En wat hebben jullie gedaan? Nou, wij doen vandaag een 24 uur lesmarathon op school. Voor Serious Request. Dat is gek, want je bent hier. Ja. Maar wij moeten het geld Heen brengen, maar we hebben het meeste geld kap gehaald. Oh, heel goed. En, en jullie hebben als klas het meeste geld opgehaald? Ja. Met, met wat heb je dat gedaan dan? We hebben geld gevraagd aan mensen en daardoor gaan we straks ja, naar school en dan blijven okay. veel langer. Ja, precies. Want precies. Ja. Oh, jullie hebben om nog helemaal te gaan die marathon? Ja. ja. En wat is het leukste vak? De hele moeilijke vraag. Hè? Dat weet niemand. Er wordt alleen maar naar een leraar geweest, want waarschijnlijk de leukste leraar is dan natuurlijk. Ja, zo zie je. En wie is dan de, de leuke leraar? Hier, wat is zijn naam? Hans, je mag hem ook gewoon Hans voor zijn voornaam noemen. Ja, dat zijn wel de leukste natuurlijk, als het zo mag. Uh, de belangrijkste vraag van dit gesprek is... hoeveel euro heeft dit opgeleverd voor het Rode Kruis? Dit <laughs> yes. ja, ja. <laughs> is een radioprogramma, op dit moment 3FM. Ergens, dus je moet het even zeggen. <laughs> 3281 euro en 84 cent. Ja, ik zeg het maar even voor je, want ik zie het hier gewoon staan bij het raam. Fantastisch. En ik wens jullie een hele goede, fijne nacht vannacht. Is er nog een liedje dat ik kan opzetten? Dank je ja, nietzsche, niet, nietzsche. Die van Vloed. Oh, ja, precies, die Vloedplaat. Dat is een hele fijne. En als je daarvan houdt, dan vind je dit misschien ook allemaal wel leuk. Maar Vloed schrijf ik sowieso natuurlijk op. Er wordt al gegild voor Timber op 3FM. It's going down, I'm yelling timber. You better move, you better dance. Let's make a night, you won't remember. I'll be the one, you won't forget. I'm jumping like LeBron now, bullet. Wat is dat toch een heerlijke plaat? Nou zeg, ik zeg, ik heb heerlijke plaat nog niet uitgesproken. Of, uh, ja wel ja, wel. mensen, het is Kambuur al hier. Ja, oh Welkom. wauw, ik vandaar dat kon niet missen Hallo, natuurlijk. Met, hoor dat hoor, publiek ook buiten gelijk he, als Kambuur binnenkomt. Godsamme, jongens. Wat leuk. Welkom. Ja, allemaal hallo, geelblauwe hoi. vlag hier voor het Glazen Huis. En de jongens zelf, de spelers zelf, komen hallo, ook hoi. keurig in het geelblauwe op. Uh, hallo. Hoi. Hoi. Welkom jongens, welkom allemaal. Hoi. Het is echt het hele team ook. We hebben echt uh, het hele sterrenteam hier. Uh. samen uh, het mag wat kosten. Nou, ja, inderdaad zeg. Jongens, joh. hallo. De helden van Kambuur. Ze zijn hier vandaag. En uh, ik ben gelijk op zoek naar. Uh, Hemmen? Hemmen? Je spreekt ze de achternaam aan toch eigenlijk? Hè? En, en dan... hey schakelijk gelijk ook uh, voetbalkenner Giel hierin. Nou nee, sorry, ik bedoel Koen natuurlijk in deze. Oh, wacht even, we krijgen het, trouwens inderdaad een t-shirt uh, aangereikt van uh, de jongens man. van Cambuur. Met onze eigen naam op de achterkant. Dit is wel echt super gaaf hoor. En Koen trekt hem gelijk aan. Precies je maat ook uh, Koen, staat je gelijk goed. Dat Gielblauw ja, is helemaal jouw Ja, dan krijg je dat. Ja, inderdaad. Nee, het shirt is gewoon lekker wijd. Uh, yeah. Zeker. Nou, ik zou zeggen, ja. flikker maar even die tsunami erin dan. Ja, dat precies, ja. dat is een goed idee. Even voor het gevoel jongens. Ja! De plaat die je hoort als Kambuur scoort. Zo vaak hoor je hem niet. Geintje Jij de durft Giel, jij durft. Er staat elf man tegen je over die dat geintje niet zo leuk vindt. Uh, maar uh, Michiel Hemmen. Ja. Uh, jij, jij spreekt me als, aan, uh, als aanvoerder van dit, van dit team. Fantastisch dat je hier bent met, uh, met, uh, met de jongens. Ja, leuk. Uh, en je hebt ook wat, wat aan te bieden hè, voor de veiling. Ja, we hebben voor de veiling uh, twee dingetjes meegenomen geloof ik. We hebben een uh, uh, VIP-arrangement meegenomen. Dat is voor de wedstrijd thuis tegen Heerenveen. Dat is volgens mij op 26 januari uit mijn hoofd. Dat is wel een van de mooiste wedstrijden dat van het jaar, zo, denk ik dan, uh, dan, toch? Dat is wel de wedstrijd van het jaar ja. voor, uh, voor deze club, denk ik. Precies. Dus ik verwacht wel een mooi bedrag, moet ik eerlijk zeggen. En, uh, en waar moet je aan denken bij VIP? Is dat in de Skybox? En krijg ja, en dan hapjes krijg je een hapje drankjes erbij? Ja, sowieso de beste plaats in het stadion. Dat is een gigantisch stadion. Daar, uh, jij ziet het veld bijna niet, maar het is echt... Uh... Nee, maakt niet uit, je wordt goed verzorgd. Ja, dat komt wel ja, goed. En, gaat het uh, op, het soort kan nou de tweede eigenlijk. Ja, ja, ja. dat is ongelooflijk. Ja. Ja. Uh, en dan hebben we nog een uh, aanvoersband meegenomen, die is... Uh... Dat is van de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Ajax. God. Ja, samen jongens. Ik, Vertel ik, nog ik eens hoe dat ging in die, uh, in die wedstrijd. Want dat is ja, er, moet ik het echt weer vertellen? Nee, ja, misschien is het ook te pijnlijk ja, nee, Het was een, eigenlijk. een drama. Maar ja, ja, nou, dat ja. vind ik niet. Ik Lucky vind Ajax. Precies, lukke Ajax. Die kan met opgeven hoofd het veld verlaten. Mijn ja, niet serieus. Het, het was jammer, maar... Nee, maar Giel, dat zeg jij steeds, maar... Ja. Ik heb er geen verstand van, maar ik, ik, ik, ik praat, ik, ik, ik hoor wel wat er gebeurt, ja, ik lees ook wat mensen zeggen, ja, ik zie filmpjes ja. ervan, ik denk gewoon, ja. jullie hebben het wel moeilijk gemaakt, ja zo is het ook. Nee, dat is wel. Ja, dat is ja. Een, ja. Goed. Maar ja. toch, de uh, laatste minuut is wel heel doodziek, ja. nee, Maar top. goed, die aanvoersband ja. hebben we meegenomen, die is uh, ook te koop, zeg maar, voor de veiling. Oh, top. Mooi. Ja, dat is, uh, ja. Uh, daar staat ook uh, het logo van uh, Cambuur en Ajax op. Dat is echt gedragen, dus... Uh, Gaaf. Nou, daar moet wel... Uh, wat ja, te gek. worden, denk ik. Ja, de juiste plek is 3fm.nl/slash natuurlijk om hierop uh, te gaan bieden. Uh, en zaterdag uh, gaan jullie nog voor mo iets moois, uh, even een voetbalvraagje uh, Iets moois zorgen tegen, uh, tegen Nak Breda. Ja, nou, ik hoop het. We moeten het jaar ook goed afsluiten. En uh, vooral, uh, vooral niet op de laatste plek terechtkomen. En uh, ja, dan moeten we dan uh, eigenlijk moeten we drie puntjes uh, meenemen daar. En dat, dat lukt wel, Breda? Ik zeg maar, dat ja, ja, is altijd de Ik hoop het. Ik, hoop. Uh, ja. ik heb nooit een voetbalinterview gedaan. Ik vind dat best aardig. Maar, maar, trouwens, maar gisteren, uh, gisteren te tegen Utrecht, Serious Request dat ja, ja. uh, Dan nu tegen uh, Nak Breda, ja. ook Serious Request dat ja? Nou ja, als ze gaan, dan gaan ze met z'n allen. Hoor. Ja, zo. ja, zo is ja, het zeker, ja. Um, en nou heb ik gehoord fluisteren, en ik zie hem volgens mij nu ook al hier in, in de handen wordt hij uh, gehouden. Uh, jullie hebben volgens mij ook nog een, uh, een check uh, meegenomen. Ja, die hebben ook nog ja, ja, een, he? Dat is het VIP-arrangement. Dat, ja. uh, dat is voor straks. Maar ik, ook de check is even wat groter zo. zie ik. Ja. Ja. Uh, inderdaad wie heeft dit ingezameld? Wij hebben met, met eigenlijk jongen? met de hele club samen, uh, spelers. Uh, eigenlijk iedereen. Uh, die op kan noemen, hebben wij uh, allerlei acties gehad. We hebben op mijn kidsrun gehad. Er zijn ook een paar kinderen mee. Die uh, hebben zoveel mogelijk rondjes gerend om. Uh, ik vond de collectie al wat jong, maar ik snap niet snel. Ja, ja dat, zijn onze, dat is onze toekomst. Ja. En uh, nou, zo hebben we allerlei acties gehad. We hebben kaarten, kerstkaarten verkocht, geloof ik. Uh, we zijn met, uh, met mensen op de foto geweest voor, voor een euro, geloof ik. En, ah, ja, heel goed. Maar ja, als het allemaal ja. geld oplevert, is natuurlijk precies, het natuurlijk fantastisch. precies. is uh, ja, voor geef. jullie. En, uh, maar, maar Het is een blanco-check, we kunnen hem zelf. Tot nu uh, dus ja. Is het... ja. Ja. ja, Ja. Zal de voorzitter blijven zijn? Ik deed dat we hem op gaan schrijven. Dit is altijd wel een dat, spannend uh, moment hoor. Dat, Als dat het dan even een even stift doen. gepakt wordt en er geschreven gaat worden. Een euroteken. Wat gaat Cambuur ons nu al los van die veiling wat, opleveren? Uh, ziet toch oh. dat wat er allemaal goed uit? Oh! Jongen, oh. jongen, hey. jongen. 25.000 25. euro! 25. euro. Mooi. Wow, wow, wow, Lekker, ja. En wat vindt Leeuwarden daarvan eigenlijk? Ja. ja, dat kan ik me zo voorstellen. En dan nog die veilingspullen. Nou, goed bezig. Het is echt een prachtig bedrag wat jullie gaan, gaan opbrengen. Nu al fantastisch en dat kan alleen maar beter worden. Ja. Ongelooflijk veel succes, nou, uh, nog vlak voor de winterstop, uh, aanstaande zaterdag tegen uh, NAC. Dankjewel. En tof dat jullie waren. En ik weet zeker dat je een keihard applaus krijgt als je het hu huis weer verlaat van Leeuwwarden natuurlijk. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM, maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM Beste meneer Kidier uit Lelystad. Nog geen jaar geleden koos u voor energie van Ascent. En daar zijn we heel blij mee. Daarom willen we iets terug doen. Blijft u ook de komende jaren bij ons, dan belonen we dat met een stroomtarief... dat gegarandeerd ieder jaar daalt. Heel simpel. Kijk maar eens op Essence.nl en start nu. Zeker dalen.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 CZ begrijpt dat het kiezen van een zorgverzekering dan niet makkelijk is. Want u wilt er zeker van zijn dat die rekening houdt met iedereen in uw gezin. En met uw portemonnee. Op cz.nl bieden we u in een paar stappen grip op de vraag welke zorgverzekering bij uw gezin past en wat dit u gaat kosten. Uw gezin is al afvullend verzekerd vanaf 7,5 euro per maand. CZ. Alles voor betere zorg. Nu, Castrol Motorolie, 5 liter, 25 euro. Kijk ook op halvers.nl.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 Je krijgt de duidelijke antwoorden waarmee je verder kan. UWV. Werken aan perspectief. Ben je echt niemand vergeten? Het kan nog steeds. Kerstkaarten die deze week verstuurd worden zijn nog voor kerst bij je vrienden en familie. Wij zijn PostNL en we hebben iets voor je. Gozens wonen en slapen heeft iets te vieren. Ho, ho, ho. Ja, want we openen twee nieuwe winkels in Breda in Utrecht. En dat vieren we in al onze winkels. Kom langs en profiteer van luxe extra's bij uw aankopen. Gozens wonen en slapen. Kijk op gozens.nl. Raar. We weten wel wat een tube tampesta kost. Maar we hebben geen flauwe nul wat twee nieuwe voortanden kosten als we daar niet voor verzekerd zijn. Twee nieuwe voortanden.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 Bij Zilveren Kruis heeft u al een basisverzekering vanaf 62,29 euro. Kijk hoe het voor u zit op zilverenkruis.nl Dit is het nieuws van 7 uur. Kabinet niet blij met anti-islamstickers. Goedenavond, ik ben Bart Jan -Kunin. NOS op 3. Het kabinet neemt de anti-islamstickeractie van PVV-leider Wilders hoog op. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken zegt dat de regering er afstand van neemt. En vicepremier Asscher noemt het een walgelijke actie. Geert Wilders plakte een sticker op de deur van zijn werkkamer. Hij vertelt zelf wat erop staat. Het zegt eigenlijk dat um, um, Mohammed een crimineel is, dat de Koran vergif is uh, en dat uh, Islam een grote leugen is. PVV-leider Wilders weigert om de sticker weg te halen. Hij heeft er zelfs meer laten drukken die iedereen bij hem kan bestellen. Wilders zegt zelf dat zijn actie niet bedoeld is om rotzooi te trappen. In Slagharen heeft de politie op straat een verwarde man neergeschoten. Dat deden ze met een zogeheten beanbag, een zakje met daarin lode kogeltjes. Een arrestatieteam ging naar zijn huis omdat de man zichzelf iets kon aandoen... Maar daar was hij niet van gediend, zegt de politie. Toen de man op een gegeven moment naar buiten kwam, gooide hij een brandbare vloeistof over een van de politieauto's. Om verdere escalatie te voorkomen, is er vervolgens door een lid van het arrestatieteam met een Bienbek geschoten en werd de man uitgeschakeld. Er wordt nu uitgezocht of de man psychische hulp nodig heeft. Vanavond is duidelijk wie de laatste twee kwartfinalisten worden in de KNVB-beker. FC Groningen speelt op dit moment thuis tegen NEC. Ajax moet het in Spakenburg opnemen tegen de amateurs van IJsselmeervogels. Trainer Gert Kruis van IJsselmeervogels hoopt op een stunt. Ja, dat is waar wij allemaal van dromen hier uh, bij IJsselmeervogels. Maar we realiseren ons we wel dat wij uh, tegen de, de kampioen van de laatste drie jaar in de divisie moeten spelen. Dus het wordt een hele zware klus voor ons denk ik. En die wedstrijd van IJsselmeervogels tegen Ajax begint om kwart voor negen. Dan nog naar Groot-Brittannië. De Britse pornofilters zijn veel te streng. Zelfs seksuele voorlichting komt er niet meer doorheen, ontdekte de BBC. Sinds oktober is een pornofilter verplicht op Britse computers om zo kinderen te beschermen. Een grote site voor seksuele voorlichting zegt dat hun materiaal niet meer te bereiken is door de filters. Ook andere sites hebben er last van, zoals een site voor meldingen over huiselijk geweld onzichtbaar door de pornofilters. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur tot zo'n 4 graden. Morgen schijnt de zon. Op een enkele plek een bui. En het wordt morgen 6 tot 8 graden. En dat was het. Maar er is nog meer op nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog drie files. Eentje op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein. 5 kilometer door een ongeluk. Op de A27 van Breda naar Gorkum. 4 kilometer bij Hank. Ook door een aanrijding. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem, voor knooppunt Waterberg, 2 kilometer. Die file is snel aan het oplossen, want het komt ook door een ongeluk... maar alle rijstrokken zijn al lang weer vrij. Dan nog een bericht van de spoorwegen. Tussen Hilversum en naar de Bussum rijden er nog steeds geen treinen. De vertraging loopt op tot ruim een uur.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 Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl. Vertrouw op de snel Abs autoherstel. Bij Olzekier worden er vandaag 35.211 foto's. Zes jaar. Nou, Tim, even de proef op de zon nemen dan maar. Mijn Onze cure premium Alert. Je krijgt een seintje om je auto uit te alrissen te halen. Zo hoef je nooit te veel te betalen. Oh, bedankt. Slim Tim, zo zie je maar. Onze de autoverzekeraar. Bel gratis 0800-2013.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 Daarmee zet ik budget opzij in plaats van dat ik premie kwijt ben. Ik gebruik alleen wat nodig is. Ik kijk op xzorg.nl. Met ixorg. Xzorg. Zelfverzekerd over zorg. Hey, ik ben Torre van de Staat. Hallo, aan van de Jeugd. Steun 3FM. Ik ben Ilse de Lange, steun 3FM en vraag nu je serious request aan. 3FM. Nu. Paul Rabbering. 3. FM en het feest kan beginnen met de plaats van Jolanda. Jolanda eerste uit voorschoten wil de Robbie Williams worden. Let me entertain you. Sorry, let me entertain you. Dit is 3FM Seriously Quick. We halen tot en met kerstavond geld op voor het Rode Kruis. Want het Rode Kruis kan mensen helpen die het zo hard nodig hebben. En dit jaar is dat voor de 800.000 kinderen. Ja, laat dat maar eens op je inwerken. 800.000 kinderen die sterven jaarlijks noodloos aan diarree. Zoveel mogelijk geld halen we op om zeep te verzamelen... om toiletten te bouwen, voorlichting te geven... in landen zoals Burundi, waar Erik Kortond geweest is... en hij met eigen ogen gezien heeft en het ons vertelt. Dus ook als je luistert, hoor je het, hoe het daar gesteld is. Plaat aanvragen is dus zo belangrijk. Robbie Williams, let me entertain you. Ik zeg het nog maar een keer, hij kwam van Jolanda voor 25 euro. Een lekker begin van dit nieuwe uurtje, Serious Request op 3FM. Vanuit Leeuwarden, waar het inmiddels bij de brievenbus... gezellig druk is met heel veel mutsen. Dag dames! Hallo, hey! um, wie zijn jullie precies met mooie kerstmutsen op? Oh my God, uh, jeugdclub van Shamarum. We komen uit Jeugdclub van Shamarum. En, en wat doen jullie als jeugdclub met z'n allen? We hebben 24 uh, uur actie gehouden. 24 uh, uur actie. Praat maar goed in die microfoon, jullie doen al je, je bol. Ja, we hebben 24 uur uur zijn wij wakker gebleven. En we hebben allemaal acties en activiteiten gehouden. En daarmee hebben we 2500 euro opgehaald. Wauw, 2500 euro. Wat goed. Kijk, en wat moest je daarvoor doen dan voor activiteiten? Wat, wat, wat vragen mensen dan van je? Uh, we hadden een high en we hadden een borreluurtje. En die mensen konden komen en het was hartstikke gezellig. Oh, het was gewoon zuipen, dus hoorde ik al uh, een hele gezellige dag. Is jullie nog steeds teut of is het inmiddels alweer even geleden... dat jullie die 24 uur gedaan hebben? Nee, het gaat alweer. Het gaat inmiddels alweer een week. Twee weken geleden, oké. Okay. Ja, ik denk dan gelijk aan Fateless met Insomnia, I Can't Get No Sleep. Of mag ik een ander liedje voor jullie uh, draaien? Zeg maar wat je zou willen horen, eventueel. Lang over nagedacht, wordt nog gesteggeld. Brothers uh, van... Brother? Oh, Headhunters. Ja, lekker. Een beetje hardstijl. Er wordt veel te weinig hardstijl aangevraagd in dit jaar. Uh, dames, te gek. En uh, duw het geld voor, vooral door de brievenbus en ja, dan komt het hartstikke goed terecht. Dank voor het aanvragen en dank voor de prachtige actie die de uur uh, bakker zijn. Uh, Claudia, goeie avond. Het, staat... oh, het is Brigitte trouwens geworden. Ja. Ik zie hier Claudia staan want Claudia heeft hem ook gewoon gevraagd. Maar uh, Brigitte, uh, goeie avond. Hi, Hi, Hallo Brigitte. Uh, jij gaat een leuke request, doen, zie ik? Ja, zeker. Ik vind het hartstikke leuk dat je het aanvraagt. Volg je series ik... request, Phil? Ja, absoluut. Cool. Iedere dag. Mooi. En uh, jij wil graag je steentje bijdragen voor het Rode Kruis. Hoeveel euro gaat het worden? Uh, 10 euro. 10 euro, top. Ja, en dan die, die plaat die je aanvraagt, hè? Ja, die is top, hè? Die is heel leuk zelfs. Ik hoor hem iedere dag. En uh, wa waarom wil je hem precies horen? Nou, ik, ik vind jullie alle drie te gek, maar ik dacht, jij zit pas de tweede keer in het huis. En dan heb je toch wel een beetje het geluid van je vriendinnetje ook nodig, dacht ik. Oh, dat is lief van je. <laughs> ja, want dit is het geluid van mijn vriendinnetje, inderdaad. Maar zo voel ik me wel hoor, samen met uh, Giel en Koen en al die mensen hier in Leeuwarden. Dankjewel Brigitte voor de aanvragen. Ja, Travel in tra voor 3FM Serious Request. Nou eens even kijken.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 <laughs> dat ook niet. Te ah, nee, zo erg was het ook weer niet, jongen. ge Nee, nou niet, niet mij aan het halen. ge -emotioneerd. Emotioneerd. Niet aan het maakt, Nee. 3FM. Serious request. Damien Rice, met Nine Crimes. 15 euro van Joyce. Zij heeft het over het Best Cap Secret Festival. Het mag geen geheim zijn dat hij daar heel erg goed was de afgelopen jaren. Ranen gehuild afgelopen jaar toen ze hem daar zag en hij zong echt door de ziel heen. Komt ook geld van Leon Visser binnen voor deze plaat en ook nog van Martine Aspers, die wilde ook graag Nine Crimes van Damien Rice horen. Bij de brievenbeurs zie ik inmiddels een lijst voorbij komen, geen idee wat daar dan mee gebeurd is, maar sommige mensen, heb jij het opgevangen? Witte, witte, witte lijst. Witte lijst, ja. Witte lijst. Witte lijst. Nou, ik ja. krijg er bijna zin in als je het zo zegt. Pas eigenlijk. Op, hè? Kom even terug, dames. Terug met die lijst. Want ik ben eigenlijk heel benieuwd wat jullie aan het, het doen zijn met, met dat ding. Gaat dat geld opleveren? Wat, wat is het uh, precies? Hoi. Hallo, goeie. Hoi. Uh, Wij zijn van uh, de NEC, Huis aan Huis, de krant. Leeuwarden. Leeuwarden Courant. En uh, iedereen mag gratis op de foto. We geven een Facebook-kaartje, kan je de foto opzoeken. En als je wilt doneren, kan dat in de brievenbus. Oh, en ook doneren uh, een deel van, uh, van de krant. Wat goed. As en er veel mensen die op de foto willen met de lijst? Ja, heel veel. Gaat goed, goed. Volgens mij wel. Nou, neem er lekker eentje. Hartstikke goed. Uh, want in de tussentijd schakel ik even naar de man die hier uh, iets verder van ons vandaan zit. Een paar honderd meter is het maar. In een voormalige gevangenis. Zijn naam is Gerard er al een beetje, of niet? Gerard Ekdom. Uh, luister nog even een keer ja, goed naar wat? Ja, wat mijn vrouw ja, ja. voor jou ingezongen heeft. Hè? Oh nee hè. Ja hoor. Wie gaat er keihard uit zijn dag? Gerard Hentel. Achter de tap in Gerards volle bak. Ja, Vroeger, zo heet de gevangenis waar Gerard is deze week. Uh, hoe is het daar uh, in de volle bak? Oh man, ik ben helemaal ontroerd gewoon. We hebben gewoon echt een volle bak. Uh, het Leo's, Leo Blokhuispoort, hè. ze hebben mij even opgedoopt voor deze week. Uh, 150 gasten. Ik heb ze alle 150 een hand gegeven. En uh, het leek alsof het vijf jaar terug was. Dan gaf ik ook allerlei mensen een hand. Maar dat geldt terzijde. Ja. Uh, ze zitten allemaal... Het voorgerecht gaat zometeen uh, geserveerd worden. Ik zal je besparen, Paul. Wat voor uh, ingrediënten er allemaal oh, in zitten. Ja. Maar uh, iedereen is tot dusver tevreden. Ik heb een gezellig kerstmuziekje aangezet. Hè, ik ruik de dennennaalde al. En um, ja, de wijnen zijn al geschonken. We hebben een geweldige sommelier. Kuno van het Hof. Wijndeskundige. Uh, wat voor wijn is, het, uh, is er al uh, geschonken? Nou, het is met name champagne wat er nu uh, doorheen gaat we hebben hier uh, ik, ik geloof halve containers met uh, moëtte chandon veuve Clicquot gaat er doorheen dit uh, is echt verschrikkelijk ik dacht dat nederland geen champagne dronk. maar nou, dan moet je hier komen vanavond we gaan straks voorgerecht doen met Oostenrijkse grune veldliner, ja, Mehover. Prachtig mooi glas. En daarna gaan we eigenlijk naar het huzarenstukje. Dat is Whispering Angel. Die uh, fluisteren engeltjes. Engelsjes. Die zitten hier ook ergens. Er zitten ook echt Whispering Angels in de zaal. Hè? compleet, uh, ik zal even naar naartoe lopen ook. Want kijk, ze zijn echt, uh, ja je moet je voorstellen, twee dames met, uh, met veren op hun rug. En heel mooi. Jullie zijn de Whispering Angels hè? Ja, zeker. Hebben jullie het niet ijskoud hier in die koude december Ah, het valt mee. We nou, zien er wel glinsterend uit. Dat scheelt. Dan weer. En de, wat is de. de, de, de rosé, hè? Rosé. Dat is de Rosé, En dat is ook nog een rode bij. Ja, we gaan ook rood doen. Uh, Cœur de Lion, het, het hart uh, van de Leeuw. Waar we eigenlijk nu ook zijn. Uh, gaan we bij het hoofdgerecht doen. Oh man, gekke dat huis. Nou en wat... hebben we hebben natuurlijk ook nog een masterchef. Hè? En dat is de man die het gaat koken. En ik ben de keuken nog niet in geweest. Want je mag eigenlijk een keuken nooit in. als de chef van het aan het koken is. Want die bult natuurlijk zijn personeel af. Je weet hoe dat gaat. Maar ik ga het gewoon doen, want het is tenslotte Ekdoms Eetcafé. Dus uh, ja, we hebben hier S. VH, Meester Kok, Mark van Gulk. Het staat ook op zijn borst, dat scheelt. Mark, dit is het voorgerecht. Dit is het voorgerecht, Gerard. Uh, we hebben een mooie Marbree gemaakt, dunne kleine laagjes van skinken. Dit dus vinden de DJ's heel leuk om te horen. Hè? Dat beschrijf jij ook, hè? Dat, dat dacht ik wel, dat Gerard, dacht dat ik dat Skinken. Dat is uh, Fries, uh, Friese droge uh, uh, ham. Onze chef, Geert-Jan Vaartjes, heeft een fantastisch gerecht hiervan gemaakt. Met uh, tumtums erop. Ja, via de Tom TomTom hier naartoe gekomen ook, hè? Ja, klopt inderdaad. Maar wij hoeven niet zo ver, hè. Want wij komen uit deze Dat is hier uh, vlakbij in Friesland. En, ehm... Uh, uh, Fries Roggebrood. Uh, radijs. Oh man, ik, ik zou hier stoppen. Dit is helemaal dit. Sorry, Paul. Het is heel nadat ja. dat ik dit zo op deze manier naar je nee, toe joh, moet brengen. Het maar, niet maar het is juist. nou helemaal echt, het voorgerecht. Ja. En we gaan hem zo uitserveren. We gaan hem zo uitserveren. Het wordt één grote Pinukauwwaasen. <laughs> en straks, dus, na eh, alle gangen, als die in gang zijn gezet, dan gaan dus de deuren open van de blokhuispoort. En dan kun je dus naar binnen. Als je een tientje entree betaalt, je moet je voorstellen: al het eten is allemaal geregeld. Het is allemaal gewoon, dat hebben we gewoon geregeld. Dus we betalen echt, alles wat hier binnenkomt, gaat rechtstreeks naar het Rode Kruis. Rechtstreeks naar Series Request. En dat geldt ook voor alle wijnen die geschonken worden. Dus ik denk dat wij nog een hele bonte avond tegemoet gaan hier in Actons Eet Café. Ik ben blij dat het allemaal gewoon voor het Rode Kruis en dat het geld op. Hé, hey, en waar is, is Tess? Oh, ja. Had jij niet? Had niet denk, oh wil je testen? Ja, die heeft een pakje. Wacht even, ik loop even Ik wil e het lekkere hapje nog. Ja, eigenlijk. wacht. Dus, uh... Uh, we gaan test zoeken. Dus ik loop even terug dan naar uh, het restaurant. Uh, even kijken, hoor. Wat een gekke huis is hier. is de en Henk Verschuur een hele hit van vorige avond. Henk Wersboek is natuurlijk weer te laat. Fresh nu Oh, die loopt ook net binnen. Wacht, Henk is ook binnen. Nou, hartstikke leuk, natuurlijk muziekvrienden. Nou, hier staat test. ik zal heel even kijken of ik er kan vinden. Ja. Tess, hi hi. Hallo. Kun je even wat lief tegen Giel, Paul en Koen zeggen? Hi Giel. Hi Koen. Hi Paul. Oh. Je hebt me wel betrapt dat ik niks aan het doen was. Ze staat weer niks te doen, hè? net op het moment dat ze niks aan het doen is, maar deze was voor jullie. Je mag hier ook een avondje niks komen doen geloof ik Giel. He? is dus we ook? Ja. Ja. ja. Ik stuurde jullie kant uit. Hè? Dankjewel Gerard, voor al je heerlijke heerlijkheid. Maar goed, zelfs gezegd, uh, het levert geld op voor het Rode Kruis en dat is belangrijk. En dan vergeet je even die hele wijnleest. Jezus, kom de veldlinger. Het is een lekker wijntje met een bubbeltje, het lijkt me echt erg lekker. Ja. Een fijn plaatje gaat er ook in natuurlijk. En dit plaatje, heerlijk. Natasja, dank voor het aanvragen. Ik had er eigenlijk al zin in, namelijk in deze blurred lines. Ook Daan en Nienke de Koning kennen het, hé oh, lala. daar gaat ie de radio op, ook voor Olga en Ingeborg. Rowan 50i and Pharrell If you can't hear what I'm trying to say To de blurred line. Even kijken hoe het staat hier bij de gleuf voor de deur. Ik zie namelijk een visje, dat trekt op zich mijn aandacht wel. Ik Vist zou wel u? een klein haringtje lussen bijvoorbeeld. Maar het is zalm. Oh, het is zalm. Ik moet het zien, hij is hartstikke roze, natuurlijk zeg. Hoe kan ik het verkeerd zien op een roze bril? Uh, maar wat is het dan precies? Waarom staat hier een zalm van 1801 euro voor de deur? Jongens, leg eens even uit. Wat ik zeggen? Ja, dat maakt niet uit. Nou, wij zijn van de kerk in Ermelo en wij hebben daar op een goede zondag zalm verkocht. Okay. Uh, 500 gram zalm, uh, gerookte zalm, dit is uh, symbool voor de gerookte zalm. Dat dus is weer eens wat anders dan een echte vis natuurlijk ook, hè? Ja. We hebben uh, hey. twee, twee jaar geleden kerstbroden verkocht, denken we gaan nu eens wat anders doen. Dus uh, toen kwamen we op zalm. En zalm is populair, was het een goede, goede keus? Ja, ziet het. Ja, nee, ik weet niet ja. wat jullie twee jaar geleden gedaan hebben, maar 1801 euro is een heel mooi bedrag, ja. Zeker, zeker. Waanzinnig zeg, ongelooflijk, nou ja, ik uh, vind het in, fantastisch en uh, noteer dat ook gelijk. Ja, gooi er maar in, jongens. Fantastisch. Is er een plaat die ik uh, kan opzetten? Uh, ja, platen, misschien een, uh, uh, een gospel liedje, dat kunnen we ook zeer zeker wel doen, de natuurlijk, de hoor. Londenke, hoe heet December, Radio. Uh, December Radio, hoor ik hier. December Radio. Nou, dat is precies wat we maken. Dus elke plaat is voor jullie, met wel van u eigenlijk. Dus ontzettend bedankt voor de actie, uh, jongens. Yo, succes, hè, nog. Verder op het plein. Hij staat weer buiten of het plan. Ja, op het zeiland in Leeuwarden loopt Domien rond en een uurtje geleden had hij het heel professioneel vakkundig met een stel auto's en je ja. beweegt je nog steeds voort Domien hè? Uh, Ja, ik blijf sportief bezig en we gaan van, uh, nou laten we geen peetjes opzetten jongens, we gaan van, uh, van auto's gaan we naar fietsers, hallo allemaal! Hey! Hey! Ik ga meteen even naar Riks. Riks, goedenavond. Hallo! Met wie omring ik mij hier op dit moment? Nou met alle fietsers die drie dagen Echt, het zweet overal gefietst hebben om van Den Haag naar Leeuwarden te fietsen. En wie zijn jullie precies? Nou, wij zijn mensen die half voor fietsen houden en het leuk vinden om voor een goed doel te fietsen. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je dan een klein stukje in de ja. provincie gaat fietsen. Gewoon zelf klein stukje met z'n allen. Precies. En jullie hebben het even iets groter aangepakt om geld binnen te halen voor Serious Request. Ja. Wat was de route precies, Rikst? Nou, vorig jaar was de uitdaging herenveen Enschede. Dat is ook wel een stukje. Dat is ook wel een stukje. Ja. Maar Herenveen Leeuwarden is natuurlijk geen aan. Dan ben je echt in 10 minuten natuurlijk als je een beetje ja, doorfiet. Een beetje door <laughs> uh, wij hebben uh, vanaf het Binnenhof, afgelopen dinsdag, zijn we gestart en uh, wij hebben de Nassau-route gefietst via Amsterdam, Haarlem, door, door Noord-Holland, met de boot over naar Urk. Met al die fietsers? Met al die fietsers. Hoeveel totaal? Bijna honderd 100 man. 100 man. En vanaf Urk dan Met in een woord? rechte lijn? Ja, en van Urk naar Emmeloord. En vanochtend van Emmeloord naar Leeuwarden. We nog heel even naar uh, Jan. Een van de fietsers ook, een van de kopmannen kan ik me zo voorstellen. Ja, klopt. Hoe was het? <lacht> Het was erg indrukwekkend. Het was echt fantastisch. Het begon dinsdag al op het Binnenhof. We zijn weggeschoten door Frits Wetzels samen met een aantal Tweede Kamerleden. Nou, dat was hartstikke leuk. Het was een hele belevenis om met zo'n peloton door Amsterdam heen te fietsen. Er zijn uh, kleine uh, jochies bij je van uh, 19, uh, 11 uh, ja, die je mee fitsen. Het is allemaal gewoon uh, fantastisch. Uh. En hoeveel geld is er uiteindelijk binnengehaald? Daar gaat het om. Ik stel voor dat we met z'n allen even gaan aftellen, toch? Ja, vind ik een heel goed plan. Dan begin ik bij drie. Dan gaan we met z'n allen heel veel lawaai maken. En na de 1 dan wordt het bedrag bekendgemaakt. Okay, okay. Drie, drie, drie, twee, twee, twee één, één. 250 euro! Wow, wat bedrog zeg! Niet te geloven! En hoeveel mensen wow. hebben hier uiteindelijk aan meegewerkt? Hoeveel mensen hebben gedoneerd? Weet je dat onge ongeveer ook? Oh? Nou, dat is. Dit is eigenlijk nog maar een voorlopig bedrag. Er komt nog meer bij? Dat denk ik meer. wel. Nou ja. ja, dit is echt ja, waanzinnig. We acties niet. lopen. We hebben nog sokken van Leeuwen Westrijden aanbieden. We oh, hebben ook een prachtig kookboek voor fietsers. Geltenouwe als je nog wat sokken nodig hebt, dan, ja. dan kan ik ze regelen ja, bij deze nee, voor Geltenouwe je. Gelten een oude sokken zijn altijd goed natuurlijk. <laughs> ja, ja, dat is waar. Dit was het begin, 15.250 euro. Wauw, wow, wow. wat een prachtig bedrag is er opgehaald. Ja, en Alle beetjes helpen in die zin ook gewoon. Dus als je een tientje betaalt en je heet Michelle Verboom met Mordrecht. Dan krijg je applaus van de fietsers zoals je hoort. Maar je krijgt ook gewoon je plaatje op de radio te horen. Want dit is degene die je wilde horen. Dat weet ik. I know is het. Tom O'Dell. Told me, I know that it's all over. I know I can't keep calling, just every time I run, I keep on falling. I Odel hoorde je met I know. Bij de ANB in Den zit uh, Helene Geest met de donderdagavond file. Ja, die kan dan zomaar opeens een beetje pittig zijn. Of valt het eigenlijk allemaal wel mee, uh, nee? nee, het valt wel mee hoor. Er staan uh, vier files, die zijn niet al te lang allemaal. Ze zijn allemaal veroorzaakt door aanrijdingen. Oh nee, niet allemaal. De eerste niet op de A16 van Breda naar Rotterdam. De Drechttunnel die was even dicht omdat er een vrachtwagen wat te hoog bleek uh, voor de tunnel. Dus die kwam vast te zitten. Maar die is inmiddels weg. Ja. Er staat nog wel uh, drie kilometer file voor de Drechttunnel. Op de A27 van Breda naar Gorkum, daar gebeurde wel een ongeluk bij Hank. Het levert 2 kilometer op. Op de A59 van Zonzeel naar Oost tussen Waspik en Waalwijk... 2 kilometer door een aanrijding. En op de N3 van Dordrecht naar Papendrecht, 2 kilometer bij Dordrecht. En dat komt ook door een aanrijding. Tussen Hilversum en naar de Bussum rijden nog steeds geen treinen. De vertraging is daar ruim een uur. Dankjewel, alleen. Oké. Okay. Doei. Doei. Nee, dit is zo grappig. Uh, ja, Luisteraars wagen zich nu dus ook aan boord grappen. Zo eens uh, kwam we van binnen van uh, Ilse Pieters. Ik wil graag 10 euro betalen voor Chris Diarrhea. <laughs> oh god. is echt vreselijk. Maar uh, ja, het is wel mooi. En toepasselijk ook. Driving Home for Christmas. Prachtige plaats. Lekker voor de kerststemming is hij fijn hoor. 10 euro dus voor het Rode Kruis. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. Just the same Sinds deze laatste plaat die ze gemaakt hebben, Paramore and Still Into You, werd aangevraagd door... Danica. Hallo. Ja, hi. hi. Je wilt hem graag horen. Ja, inderdaad. En waarom eigenlijk? Ja, nou, dat is de belangrijkste reden. Hoe klonk je via de telefoon? Wat zeg je? Hoe klonk je via de telefoon? Dat voorspelt niet veel goed trouwens, als je dat niet verstond. Danie... Oh, sorry, ik vond het niet goed. Nee, dat idee kreeg ik zo'n beetje inderdaad. Maar klonk het liedje wel lekker via de lijn? Ja, ja. Zeker, ja. Gelukkig, gelukkig. Danica, jij komt ook nog hier naartoe, hè? Ja, klopt. Vanavond. Waarom? Gewoon om te kijken. Oh, ja. Want gedoneerd heb je al. Wat, wat levert deze plaat op? 10 euro. Kijk, 10 euro. Heel goed. More ja. still you. En als je hier ja. dan langskomt, nou ja, dan kun je in ieder geval de sfeer proeven hier in Leeuwarden. Zullen we gaan even anders checken hoe dat is hier in Leeuwarden? Hoe is het in Leeuwarden? Ja! Nou ja, Danica, volgens mij moet je gewoon deze kant op komen. Want de mensen hier kunnen je, kunnen je gezelschap goed gebruiken. Het is supergezellig. Ja. En, uh, ik kom sowieso lang zo meteen. Dat is belangrijk. En die gezelligheid, dat is dus heel fijn. Het mooiste is ja. natuurlijk wel dat we hier de brievenbus... En nou ja, ik zeg het, ik zeg brievenbus in de tussentijd. En ik hoor ook de klep weer gelijk uh, rinkelen. Dus dat gaat hartstikke goed. Ja, okay. Dank je wel, Danica, voor het aanvragen. Ja, is goed. We zijn druk bezig met veilen van, van alles en nog wat je kunt vinden op 3 fmnl slash veiling. Daar staan echt hele mooie dingen bij. Een overnachting in een ijshotel heb ik vanavond mogen aanprijzen. Maar ook bijvoorbeeld een kijkje in een laboratorium, een VIP rondleiding zit erbij. Maar je kunt ook bieden de huiskamerconcerten, die wij echt al traditie getrouwd sinds jaar en dag doen met Serious Request. En natuurlijk heeft ook Sanne Hans haar steentje weer bijgedragen. Haar huiskamerconcert was vandaag al vanavond hier bij RTL Late Night. Maar nu al eerder dus gewoon te horen hier bij Serious Request bij 3FM. Haar optreden dat ze bij een huiskamer gaf. Ja, en die kan ik het beter vragen dan aan de man die graag crasht op de bank. Sander Hoogendoorn. Een hele goedenavond. Sander Hoogendoorn hier vanuit Den Hout in Brabant... voor het allereerste huiskamerconcert van 3FM Series Request 2013. Vandaag Miss Montreal in Den Hout dus. En ik sta bij de hoogste bieder, dat is Bart. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, jij bent de hoogste bieder. Uh, doe je dit voor jezelf of... Uh... Ik heb dit eigenlijk voor mijn dochters gedaan. Ik oh, vond het leuk. Ja. Afgelopen jaar heb ik uh, geboden uh, voor Joep, de, de column. Die had ik twee keer en dit jaar vond ik dat er iets anders leuks moest gebeuren. Dus jij dacht speciaal voor mijn dochters: het concert van Miss Montreal bij me thuis. Uh, de dochters staan hier ook uh, naast me. Uh, wie ben jij? Ik ben Laura. En jij bent ook een groot fan van Miss Montreal? Absoluut. We hebben er al een aantal keer gezien en uh, we vinden het gewoon hele gave muziek. Nou, dat uh, komt goed uit dat het nu in je eigen woonkamer dan staat. Tenminste, je woont hier niet meer zelf, maar uh, in ieder geval uh, omdat het dit. De gelegenheden maken we er gewoon goed gebruik van, ja. Hartstikke ja. Ja. Ja. goed. En, en waar kom jij vandaan? Ik kom ook uit Oosterhout. Uit Oosterhout, maar ook voor de gelegenheid, even teruggekomen naar het ouderlijk huis. Ja, zeker weten. Kun je alles meezingen? Bijna alles. Ik zal mijn best <lacht> doen. Ja. Niet te hard, maar. Ja, dat gaan we zo meteen even uittesten. Uh, Natuurlijk ook Sanne Hans, Miss Montreal hier uh, in Den Hout. Uh, is dit uh, uh, nieuw voor jou een huiskamerconcert? Ja, eigenlijk wel. Want ik heb het allemaal wel uh, vaker gedaan. Maar dan altijd in mijn huis. Want uh, ik dacht van, uh, ik hoef dan ook niet weg en zo. Dat is wel handig. <lacht> maar, maar nu wel. Maar ik heb er nu niet spijt van. Want het is echt een prachtig huis. En, en we zijn heel fijn. Um, dan ik ont Vangen met heel veel wijn en hapjes. Dus uh, ja. het zit nu al helemaal... ik ga hier nooit meer weg. Nee, ja, Inderdaad, wat je zegt over de hapjes en zo. Uh, er is uh, eigen gebakken brood, uh, diverse soorten kazen en zo. En ook de locatie waar we staan. Ja, het is toch radio. Het is een fantastisch ja, een soort van landhuis waar we staan. Wat kun je over je eigen huis vertellen, Bart? Nou, ik ben ontwerper, dus alles wat hier staat, heb ik zelf ontworpen. Maar ik bak ook zelf brood. En, uh, ja, je lener. bent hier tenslotte in Brabant, dus wij hebben voor alles perfect gezorgd. Heerlijk eten en drinken. En een fantastische ambiance. Ja, we staan dus bij Bart de Binnenhuisarchitect en Bakker in één. Uh, we gaan uh, maar gewoon beginnen met het huiskamerconcert. Het allereerste huiskamerconcert van 3FM Series Request 2013. Mag ik een daverend applaus voor Miss Montreal! APPLAUS Vandaag dus in Den Hout. Morgen is Martin Gerrach op pad met Dominique Verschuren. En wil je nou ook zelf een huiskamerconcert van onder andere Gersportdoel Chef Special of Mr. And Mississippi. 3fm.nl veiling is daarvoor het juiste adres. Wij gaan hier nog even door in Den Hout. Brabant. Dankjewel Sander Hogedorn voor je verslag. Enjoy trip. And it is a trip.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 En dat vieren we samen met u. Van feest maak je samen. Jan Linders, al 50 jaar het voordeel van het zuiden. Ook adviseurs en ICT'ers gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen. Bij Jan Linders deze week klein kleinverpakkingen. Vlees, kip, vis, vega en groenten. Kies en mix 2 plus 1 gratis. Jan Linders, al 50 jaar het voordeel van het zuiden.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 Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op je groene kaart. Auto taalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828. Sluit jij je zorgverzekering af op independer.nl? Dan heb je recht op onze zorgservice. Vier jeugdvrienden, we leven een veel weekend... Welcome to Last Vegas! ...in de hilarische feel -good comedy van deze kerst. I love it! Michael Douglas, Kevin Kline, Morgan Freeman en Robert De Niro. The Thunder! Last Vegas, nu in de bioscoop. Als je een vaste medewerker zoekt voor een cruciale positie, we vinden een oplossing. Kijk op randstad.nl Hoekip Nederland met Josephine? Hey Fien, hoe kip jij vandaag? Ja, op niveau. Zo Poel de plenaire. <laughs> oh, je bedoelt scharrelkip. Ja, dat kan ook. Kijk op hoekipnederland.nl Kip, de meest stukje vlees. Kip. Hoezo ga je niet naar de visio met die rug van je?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 op Randstad.nl Ook 100% visio voor een scherpe premium maar nog geen FNV-lid? Ga naar fnv mm, Amsterdam en utrecht. Als je inspiratie zoekt voor een dagje weg, kun je er eigenlijk niet aan voorbij. De Spordelwinkel van NS. De plek voor de verdedigste treinuitjes. Zoals deze maand, kerstshoppen in Amsterdam met een NS-dagretour voor maar 22 euro, inclusief koffie met gebak. Laat je verrassen op spoordewinkel.nl. 3FM. 8 uur. Joris Tubinitsky met het NOS-journaal. Bij de bestorming van een VN-basis in Zuid-Soedan zijn mogelijk meerdere doden gevallen. Waarschijnlijk wilden rebellen burgers aanvallen die naar de basis waren gevlucht. De afgelopen vijf dagen zijn bij gevechten tussen stammen in Zuid-Soedan honderden doden gevallen. Waarschijnlijk worden morgen tientallen Nederlanders uit het land geëvacueerd. Minister Plasterk denkt dat het kabinet was gevallen als de Eerste Kamer deze week het woonakkoord had verworpen. Voor de VPRO-radio zei hij dat dit een van de mogelijkheden was... maar is het scenario niet besproken in het kabinet... Het woonakkoord kwam na een spannend debat door de Eerste Kamer. PvdA-senator Duivenstein had grote moeite met de plannen... maar stemde uiteindelijk voor. Zijn stem was cruciaal. Het treinverkeer tussen Hilversum en Bussum heeft urenlang platgelegen... omdat een man van een viaduct dreigde te springen. Uit voorzorg werd stroom van de bovenleiding gehaald... waardoor drie treinen stranden met daarin in totaal 600 reizigers. De man kon na ruim twee uur door de politie van de brug worden gehaald. Het kabinet neemt de anti islam stickeractie van PVV-leider Wilders hoog op. Minister Timmermans laat vanuit Brussel weten dat de regering afstand neemt van de actie. Volgens Timmermans speelt Wilders extremisten in de kaart. Op de sticker staat onder meer dat de islam een leugen is. Koningin Maxima krijgt in maart de Duitse Mediaprijs... en komt daarmee in een rijtje met onder andere Bill Clinton en George Clooney... De prijs is voor mensen die de politiek en maatschappij sterk hebben beïnvloed. Volgens de jury doet Maxima dat met haar campagne voor microfinanciering. Ze zet zich al jaren in voor kleine ondernemers in ontwikkelingslanden... die moeilijk een bankrekening kunnen openen. De jury spreekt over een kernthema van duurzame ontwikkelingssamenwerking. Het weer, vanavond en vannacht vrij helder. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In de rest van het land zo goed als droog en geregeld zon... Het wordt morgen 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. Zij maakt het Ik ben Femke van den Heuvel, kinderverpleegkundige. Ik ben Noortje Potters, medewerker gehandicaptenzorg. Wij zijn de zorg en hebben onze eigen zorgverzekering.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 Hoi, ik ben Laura Jansen. Hallo, ik ben Jans Smit, Help 3FM met de actie Serious Request. Hallo, Emily Sande hier. Please help 3FM. Send in your Serious Request. 3FM. Nu, Paul Rabbering. Serious Request. 3. 3FM.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 If you you're a frankness and honestly, he'll appreciate the kind, of straightforward manner in which you told him your decision. Unless he's a real jerk or a crybaby, you're remain friends. Class.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 I propose we support a one month limit on going steady. I think it would keep people more able to deal with weird situations and get to know more people. I think if you're ready to go out with Johnny, now's the time to tell him about your one month limit. He won't mind, he'll appreciate your fresh look on dating. And once you've dated someone else, you can date him again. I'm sure he'll like it, everyone will appreciate it. You're so novel, what a good idea. You can kick your time to yourself. You don't need date insurance. You can go out with whoever you want to. Every zegt deze plaat. Nada Surf. Fijn, fijn, fijn. Papje leveren ze waar 100 euro op. Ja, hij is niet heel populair. Hij werd namelijk tot nu toe nog maar één keer aangevraagd, maar dat was wel door Kees Slijkerman uit uh, Tertjenhoorn die daar dus 100 euro in zijn eentje voor neerlegde. 3FM Serious Request. We halen geld op voor het Rode Kruis om kinderen te laten leven in plaats van te laten doodgaan aan diarree. En het gaat deze actie van jong tot oud kun je wel zeggen. Kleine kinderen die bij de brievenbus staan. ja En ik heb weer een hele jonge dierne gevonden die bij de brievenbus staat. Hallo! Oh, mevrouw loopt toch weg. Ik uh, had een mooie dame gevonden, maar die, die, die heeft het geld al door de brievenbus gegooid. Die maakt nog een foto. en uh, ja, Ik wilde er eigenlijk wel even spreken. Dat is, ik was zo benieuwd. Uh, Koen gilt nu door de brievenbus. Goedenavond hallo. mevrouw. U kunt gewoon in het rode bolletje praten. Hier, hier moet je praten. Ja. ja. Oh, ha hallo mevrouw. Dag. Um, met Paul en Koen en Giel hier in het glazen huis. Ik zag dat u al geld door de brievenbus uh, uh, stopte. Ja. En, uh, hoe heeft u dat verzameld? Uh, voor de kerst. Met een kerstmarkt. Met een kerstmarkt? Kerstmarkt. En u heeft allemaal mooie dingen verkocht en, en een hoop geld opgehaald. Want hoeveel geld is dat bij elkaar? 271 euro. En 271. Euro. Oh, fantastisch, heel mooi. Nou, ontzettend bedankt. En uh, ik wens u alvast een hele fijne kerst. Dank u wel. Dank u wel. En Dank u wel. Het is mooi om te zien dat het Zeiland hier uh, nou, druk bezaaid is met mensen. Misschien kunnen we even checken hoe het is met uh, Leeuwarden eigenlijk. Die Leeuwarden, gaat hij goed? Hier is hij dit! Ja hoor, dat is juichen. Fantastisch. En dan hoop ik dat ze allemaal nog in de rij staan hier voor de brievenbussen om een donatie te doen. Uh, dat kan natuurlijk als je hier uh, langskomt, maar je kan dat ook via 3fn.nl doen. Of uh, 09091336. 09091336. Eigenlijk wel de allermakkelijkste manier. Dan bel je gewoon, je doet je verhaal en het is zo geregeld. Want er zijn heel veel mensen klaar, Rode Kruis vrij, vrijwilligers, om het uh, aan te nemen. En dit is uh, Malin, die je inmiddels op de achtergrond uh, hoort. heeft de Malin aan, de auto, Malin aan ja, dat ze al midden op de radio is. Hallo Malin. Hallo. Je spreekt gewoon Nederlands, hè? Ja, ik spreek gewoon Nederlands. Maar je komt uit Zweden eigenlijk. Ja, dat klopt. En uh, woon je al lang in dit land? Ja, 13 jaar, denk ik. 13 jaar zo'n beetje. Dat ja. nou, is wel leuk, want Zweden heeft ook een uh, glazen huis. Ja, dat ook. Heb je dat gevolgd? Nou, een beetje. Dit is wel al een tijdje afgelopen denk ik. Had ja, ik gelezen in de ja, ja. Uh, volgens ja. mij was het inderdaad 15 december uh, afgelopen inderdaad. Ja. Ja. Heb, je, heb je wel meegekregen een mooi bedrag opgehaald aan Zweden? Hè? Ja, ik uh, hoorde dat net wel um, iets van 3 miljoen. Ja, ja, ja en dat waren ja? gewoon euro's, dus niet de kronen. Dus het was echt. Uh, nee, nee. Het sneed nog echt wel hout ook. Ja. Um, maar jij doneert Malin voor uh, Serious Request in Nederland, waarvan de opbrengst dus naar het Rode Kruis gaat voor uh, kinderen die sterven aan diarree. Um, ja. Welke plaat mag ik voor je draaien? Papillon. Kort maar krachtig. Ja. Goeie plaat. Draai ik graag voor ja. je. Uh, ja. Nog één ding: het bedrag. 50 euro. 50 euro, wauw. Guldi Zweden, dat, dat kun je niet zeggen verwijten. Dankjewel en uiteraard draait voor je editors op 3FM. Like a sleep twin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 Als je dan nu bijna een dag opgesloten zit met z'n drieën in een glazen huis... ...dat je toch een beetje de rolverdeling ook in het huis begint te merken. De, de creatieveling van ons allemaal is toch wel Koen die hier uh, ja. driftig met de niet-machine... ...de briefkaartjes uh, aan de muur ja, aan de niet het is. Het is. Het is leuk om... Uh, ik vind die tekeningen, die, die, die oh. moeten gewoon opgehangen worden. Dat, dat is zo, dat is zo ja. fantastisch. Dat het zijn, kinderen zijn daar weet ik hoe lang mee bezig geweest. En het, ja. ons huis wordt er ook mooier van. Dus ik vind echt dat die een prominente plek moeten krijgen. Daar heb je helemaal gelijk in. Dat is het zo. Mooie kaarten die binnenkomen, leuke boodschappen die hier al aan de muur hangen van alles en uh, nog wat. Ik heb best een beetje spanning in mijn lijf zitten. Kan ik jullie eerlijk ja, zeggen? Ja, uh, tussenstand komt eraan, hè? Ja. En uh, ja, de veelgestelde vraag altijd aan ons van tevoren. Nou ja, daar komt die. Gaan jullie over vorig jaar heen? En natuurlijk is dat helemaal geen doel. Absoluut niet, want we willen gewoon veel geld ophalen. En, en dat hoeft helemaal niks met vorig jaar te maken te hebben. Maar ik ben wel, ik wil wel graag een beetje weten waar we staan eigenlijk. De, de, ja, dit ja. jaar. Ja. Ja. Nou ja, de, de, wat dat betreft is de, de eerste tussenstand ook meteen misschien wel een van de belangrijkste. Want dan weet je of we op een, een bepaalde staat, weg toch? zijn, ja. Uh, ja. Ja. ja. Ik ben echt erbij, en wanneer krijgen we hem eigenlijk? Ja, volgens mij het kan het elk aardig. moment gaan gebeuren. <coughs> okay. Dus uh, Sophie die uh, gaat hem zo meteen uh, bekendmaken dan komt ze hier uh, de, de studio in uh, uh, hobbelen en uh, gaat vertellen, dus nou ja, uh, in de tussentijd laten we maar zoveel mogelijk geld verzamelen. Uh, hallo dames bij de brievenbus, hallo! Ik zie een paar jonge hallo. dames en, uh, en wie ben jij? Wij zijn Brecht. Hallo Brecht. En uh, wat komen jullie precies brengen hier? Wij komen 52 euro brengen voor um, Series Request. Fantastisch, super mooi bedrag. Yeah. En, en hoe komen jullie aan dat geld? We hebben zelf dingetjes gemaakt en die hebben we dan verkocht. Wat heb je dan gemaakt? Um, dus vaccinepotjes, kaarten, um, uh, zakjes voor, het uh, yeah, ja, voor dat kaarten Nou zeg, jullie moeten met Koms Zwijnenberg gaan praten. Jullie zijn ook hartstikke creatief. leuk. <lacht> <lacht> zeg, mooi bedrag. twee. gek op kaarten. Ja, op kaarten. Kaartje op leuk. Kaartje leggen leuk. Uh, dames, wat kan ik voor jullie draaien? Belangrijke vraag ook. Uh, Lang zal je leven vorm. Nou, dat kunnen, kunnen we, we gelijk even gelijk even in lossen. Want, uh... Hey. hey. hey. De, de jongste van de En hoe heet ze? En hoe oud ben je geworden? Diep. Zeg maar Er wordt aan een getrokken joh, niet wil voor Aan de nek voor, voor die microfoon. Uh, nou, ja. Zeven geworden. Zeven geworden. Lang zal ik leven. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Voor Maaike. Voor Maaike. Leuk. Uh, ik heb zo'n gevoel dat uh, Sophie wel eens uh, binnen zou kunnen gaan komen elk moment. Oh. En dat we die tussenstand zouden kunnen gaan horen op dit moment. Dus uh, ja, laten we er maar op wachten. Ik, ik, uh, ik voel echt die zenuwen. Ik ben echt heel benieuwd. Ja, ja. Het voelt zo goed met Leeuwarden hier. Het, het, het, het ja, maar dat zegt het weer dat, dat is nee, het ding, ja. weet je wel, want, want hier voelt het heel goed, maar ja. uh, wij zijn natuurlijk aan... Al... Oh, daar heb je er! Ah, daar is dus er heel binnen gewoon ook. Hallo! Hey. Sophie, Daar ben je. Giel, Paul, Hallo, hi. Ja, goed. Hoe gaat het met jou? Ja, met mij gaat het ook goed. Wij zijn echt, uh, we waren net uh, eigenlijk aan het uitspreken, wij zijn gewoon best wel een beetje bloednerveus eigenlijk voor ja. wat er nu gaat gebeuren. Ja, dat begrijp ik, maar... Um, ja, wat, wat stonden mensen met veel checks hier uh, niet ja. voor het ja, raam ja, de hele ja. tijd, hè? Maar ja, het gaat ook om de rest van Nederland en, en dat weten wij nou ja. Meer ja. niet, hè? ja Oké, okay, nou, jullie moeten, we moeten er even een momentje van maken. Ja, dat, uh, ik dat ik is ben We niet zo ja. van dit soort grote checks uitpakken, maar... Je hebt, je hebt een groot uh, doek eromheen heen hangen. Ik ja. heb in ieder geval een pauk, dan maken we er sowieso wel een moment okay. van. Als ik nou eens de, de microfoon neem en jij doet het, Koen. Oké. Okay. Ja? ja? Hou ik de envelop vast? Fuck, jongen. Ik heb mijn hart in mijn keel. Eerste tussenstand, dag 1. Wij jij voor, Giel? Series Quest 2013? Holy, Holy shit! 39.011 euro! Nee, nee, nee, nee, nee! Wil je nou, Wil Oh jongens, dat is echt... ik, dit is dit is al drie ton meer dan het ik, eerste jaar in oh, totaal, hè? Ik heb hier een partijtje kippen Jezus wel, hè? Christus, hè. Niet normaal. Ja. Koen, jij zegt helemaal niks meer. Nee, ja. Maar... <laughs> ja, nee, maar ik moet altijd dit soort dingen even op me in laten werken, ja. gewoon. Dat ik denk van, oké, okay, 1 miljoen. Oh, dag, Sofie. Ongelooflijk. Dag, dag Sofie. En bedankt, jongen, met dit jongen, nieuws jongen, mag jongen, je vaker jongen. komen. Dus uh, morgen graag weer. Graag weer jongen jongen Ik ben jonge. echt helemaal... Ja, maar, uh... maar weten we ook nu, want uh, wat was het vorig jaar om ja, deze tijd? geen idee. Tijd? Oh, dat, dat weet ik, ik, dus ik ook niet, Kijk, maar... ik weet alleen nog, dat zal ik nooit vergeten. Uh, de allereerste series Quest, Neude, Utrecht. Ja, ja. Wat waren we blij, hè? Met, ja, uh, wat was het? Negen, uh, zeven? 70. Ja, toen. Als we klaar waren, was het zeven Ongelooflijk. Oh, ja. En die bam, in één dag. Ja, het is toch echt te gek. Wow, wat een mooi bedrag. Wauw. Uh, nou, we weten waar we staan, Paul. Ja, ja. Dat wilden we weten, toch? We hebben... We hebben bijna... Nee, we hebben meer dan een Ton meer dan vorig jaar rond oh, Echt ja. waar? 910.000 euro. Veel meer dan ja, vorig ja, ja, ja. jaar. Dus nu staan we op 1.039.000 euro en 11. Dus dat is ja, 130.000 euro meer. Oh, dat is niet normaal, hè? Dat, dat had ik eigenlijk is, ook echt niet verwacht. Ja. Uh, en laten we gauw meer geld gaan ophalen. Door platen te draaien. 3 fmnl 0909 1336. We zijn natuurlijk nu al blij, maar het moet, het moet meer. Het moet veel meer worden om zoveel mogelijk kinderen te kunnen redden van de dood aan diarree. Para voor Kuva komt van onder andere Alina. Zij wilde voor 25 euro deze plaat graag horen. En 150 euro zelfs van Inge. Wicked Game Gamer. Dankjewel voor het doneren. Mooi bedrag. Ja, we zijn in de studio nog best een beetje ondersteboven eh, met z'n drieën van dit waanzinnige bedrag. Meer dan een miljoen als eerste tussenstand. Dat is ja. waarschijnlijk. Maar laten dat we meteen er ook even vast. bij zeggen dat we er voorlopig nog niet zijn. Hè? Ja, en of niet? En of niet. Nee, uh, zeker niet. Want het finale bedrag van vorig jaar was 12,2 miljoen. Nou, dus we dat zijn we nog niet, lang. Dat is wel niet. Nee, <laughs> Oké, okay. okay. uh, maar niet dat dat een doel is, maar dan toch, hè. je denkt eraan. Je denkt eraan. Uh, er staat inmiddels een uh, leuk jongen voor de, de brievenbus. Hallo, leuk jongen. Hallo. Hallo. Hoe oud ben je? Ik ben 12 jaar. En uh, je praat wel heel hoog voor een 12-jarige. Wat zei je? Volgens mij doe je het wel een beetje. <laughs> ja, wat, wat, heb je, wat heb je gedaan? Um, nou, eigenlijk heb ik niks gedaan, maar ik wil gewoon wat doneren. Nou, dat is het allermooiste misschien wel. Wie ben je? Ik ben Matthew. Matthew. En uh, kan ik dan iets voor jou doen misschien? Een plaat draaien of... Uh... Ah. Op tsunami willen luisteren. Oeh, ik denk dat er heel veel mensen met je eens zijn dat die plaat gedraaid moet worden. Hier, ja. Ik denk het ook. Ik denk dat je hem vanavond nog wel een keertje gaat horen zelfs eigenlijk. Hartstikke goed, Matthew. Uh, gooi het bedrag maar door de, door de brievenbus. Ja, dat oh, oh, oh, er is nog een vraag. Ja, Je vader nou, dan, denk ik. Um, ik wou later DJ worden, net als jullie. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Ja, uh. dat is eigenlijk gewoon platen aankondigen. Gewoon doen. Dus wa oh. waar woon je? Ik woon in Vraneker. Hebben ze daar een lokale omroep? Radio Vraneker? Of misschien een lokale ja. omroep in de buurt? Zo begin je meestal. Oké. Okay. Gewoon bij de lokale omroep beginnen. En dan heel goed worden. Ja. Of heel veel massa hebben, zoals in mijn geval. Ja, ja, ja. Heel, goed. heel goed. Zet hem op, hè? Maar je, maar je eerste you plaatje you. heb je in ieder geval al op de radio genoemd. Tsunami komt er later vanavond aan. Dankjewel Matthew voor de aanpak. Dankjewel een bellen. Dankjewel. We hebben een bellen. ja. Ja een deurbel in, in dit geval de Deurbel. Dan. En daar is hij! Jan Smit! Oh Jan Smit is binnen! Dat oh, te zien man. De slaapkast van vannacht. Hij meldt zich bij het glazenhuis. Ja te gek. Helemaal. Jan Ja, hè? Klopt dit? Helemaal top. Nou. En... Voor de social media Hij maakt gelijk ook een, een foto met Koen en Giel erop. Hey, Jan zal hier de hele nacht... Uh, zo. Ik denk niet dat hij naar bed gaat, dat is een idee. typisch hey, ja, idee. Hij heeft al, hij heeft al dat hij niet gaat oh, slapen. je gaat überhaupt niet slapen, Jan? Ja, ik, ik zeg, Anna drijven, die heeft ook niet geslapen. Dus nee. Dan, uh, ga ik... Hey, ik vind ook eigenlijk, zo heb ik Anna Ik vind de term slaapgas, we moeten Het, mij stoppen. Nee. Nachtkracht, nou, wel. nou, dat is een mooie inderdaad, ja. Dat is Dan kunnen we gelijk een dekbed veilen vanavond ook. Want ja, ja dat hebben we ja. toch niet meer nodig. Dat gaat makkelijk gaan. Heb je geen gitaar bij je, Jan? Nou, de jongens van mijn band, er komen twee oh. jongens van de band, die komen zo meteen. Ik dacht eerst even rustig. Uh, uh, tilly, tilly, tilly, ja, tilly, nee, uh, Maak jezelf uh, lekker thuis, uh, doe je jas lekker. Ik heb een joggingbroek uh, mee. Ik heb een, uh, een, uh, een Serious Request trui. En, uh, wat goed, je maar je moet je hoofd ook nog meenemen, dat ging te ver. Maar je hebt er echt zin in ook, hè? want je was aan Twitter al van, uh, ik uh, ga er even... Ja, maar ja, ik, kijk, ik, ik heb, nou, Giel is natuurlijk ook een paar keer mee met de zoon En ik heb uh, meerdere nachten met Koen uh, meegemaakt. Uh, daar ga ik niet te veel over uit. Nee. Ik ja, weet hoe ja, nee. dat kan zijn. Ja, ja. ja zo'n ja. nacht gaat het worden. Nou ja, ja, dus, ja uh, dus, uh, maar dan zonder uh, drank, dat is toch wel een essentieel ja. verschil, hè? We hebben net nog drank, maar er is groene thee, dus als je daar ook op kan, dan... Ik, uh, we komen er wel. Dat denk ik ook. We gaan ervoor. We gaan ervoor. Ik wil graag deze plaat horen. Ook Jolien wilde hem voor 15 euro. En Eveline de Klerk uit Capella 10 euro voor deze platen. Darkness en time Don't Let The Bells Ring. Marley, goeie avond. Goeie avond. Jij wilde graag een plaatje aanvragen. Ja, dat klopt. En in tegenstelling tot wat jouw naam doet vermoeden. Ben je vernoemd naar, <laughs> naar, naar Bob eigenlijk? Bob Marley? Nee, nee. nee? Ja, dat had gekoond, toch? nou wie dan? Hoe kom je aan je mooie naam? Um, ik ben vernoemd naar een vriendin van mijn moeder. Oké. Okay. En is die dan toevallig vernoemd? Uh, ik zou het niet weten. Nee, laten we niet zo ver gaan. We gaan namelijk iets heel anders doen. Ik voel een fijn muziekje ja, aankomen. En uh, ja, het is de hoogste tijd voor dit hè, Marley. Ja, klopt. Ik kijk naar buiten in uh, Leeuwarden. Leeuwarden, hebben jullie een beetje zin om te hakken? Ah, dan, kun je, dan kun je blij worden van Marley, want Marley gaat het namelijk doen. Zij gaat die hakkenplaat aanvragen. Ik heb uh, vannacht al een hakkenplaatje gedraaid. Toen stond hier tien man, dat ging best goed. Zeker met Anna Drijver ook. Maar ja, nu hebben we Jan Smit hier, we zijn hier met z'n allen in het huis. En Leeuwarden is er klaar voor op het zeiland Dus Marley, alsjeblieft, vraag die plaat nu aan. Alsjeblieft, wil jij de Party Animals voor mij draaien? Have you ever been mellow? Mellow. Yeah. Dankjewel Marley. En Leeuwarden, laat je gaan op deze plaat zo hard je kan. Hak is zijn, denk ik, wat wij zo meteen gaan krijgen. Mooi, mooi, mooi. Ik, uh, ik begin op zich wel een beetje trek te ontwikkelen, no, no. om maar niet te zeggen dat ik een leeg voerlaag heb. Nou, alsof je wens wordt vervuld hier gelijk ook. Het sap-alarm klinkt. Koen, die loopt naar de deur en die daar in één keer met één sperme druk. Yo! Ja, Jan Smit is even, zijn, uh, is even zijn, zijn makkelijke kleding aan het aantrekken. Oh, maar ook, maar ook hij heeft, uh, heeft ja. een. een ja, hij sapje doet bij. gewoon mee. Maar buiten de uitzending al zei hij. Nee, dat is toch ziet er uh, best ja, goed uit. Zo. Dus hij kom gaat maar zo gewoon. Gaan gaan lachen. Lachen. Ja. Dames en heren. Jan Smit doet toch heel <laughs> even Wat was je aan het doen op de slaapkamer, nou, Jan? <laughs> ik wilde even mijn. eigen mijn pyjama pak. Aantrekken. Echt waar? Ja. Oh, te gek. Ja, je, je huispak zeg maar. Mijn huispak. Ja. En dan lekker goede tijdens slechte tijden kijken hier. Ja, maar Giel, ik moest komen. Ja, goed. Jij wil sapie, uh, wat jij kijkers, bent, uh, wat hier ja. dus neergezet, uh, oh, is neergezet. Ja. Kijk, Geel. Ja. En deze is voor jou. Ik vind Jan. het kleurtje wel leuk, trouwens. Het uh, past perfect bij mijn jackie. Uh, oh, ja, zeker. Ja, het gemeen. staat je goed. En uh, deze is voor jou, Paul. Ja, oh, ja. Wat gaf uh, wat, wat, wat, wat de pot? Ja, erop, Dag 2, sap 3. Daar zijn weer die vitaminen. Veel gezonde zoetigheid vanavond met frambozen. Bosbessen, bramen, aardbeien... En rode bieten. Deze paarsachtige substantie geeft door de frambozen jullie libido een flinke boost. Nou, gelukkig nou. hebben we Jan in het huis. Ja. Nee, nee. Dat hadden we gisteren moeten hebben. Ja. Dat moet, ja. dat moet... Ja. Dat moet dat ja. goed komen met, met vier mannen in het huis. Oké. We hebben een hele lange avond. avond. Nou, niet iedereen. Uh, ik zou hem niet gaan auto. Maar als ja. jij dat wil, ja. dan. Uh, ja. okay. Nou, alles is. Uh, ja. het? Heb je al oh, geroken? Oh, nou, hij klonk lekker. Volgens mij, ik heb het steekje af. Dat... Ja. Ja. dat stokje afgeslurpt, maar. Ah, shaderbieten. bieten. Mm. Gadverdamme. Gadverdamme. Gadverdamme. Hij klonk een stuk beter oh, ja. dan dat hij smaakte, moet ik zeggen. Oh. Nou ja. <coughs> Dikke bieten is niet echt genieten. Ja. ja, hier heb ik dus gewoon moeite mee, hè? Ja. Mm. Maar ja. Ik zou je mijn handen nog niet wassen. GELACH. <lacht> <lacht> oh. <lacht> God, wat een sloot, jongen. Ja, even de agressie kwijt. Ja. Uh, niet zo best, de slechtste tot nu toe als je dit over nou het stokje zegt. Uh, maar de muziek daarentegen, oh wel een van de beste tot nu toe. Queens of the Stone Age. Go with the flow. Request. Paul Rabbering Patat, Ah nee, zonder thee. Nou ja, met één thee dan. Pata, pata. Miriam Makeba hoor je van Ronnie Jacobs, hij hem graag horen voor uh, 10 euro. Nou zeg, het is wel echt even van hoe je van een hoogtepunt opeens naar een flink dieptepunt ja. kunt gaan. Van een prachtige tussenstand naar een kansloos sapje. Ja. Um, je, normaal als je zo'n sapje hebt, dan denk je ook, ik proef ook nog wel de vitamine, maar in dit geval denk ik echt dat er helemaal niks... Uh... Nou, hij Sorry, nee sorry. Nee, dat vind ik echt heel ordinair. Oh, mijn wow. ja. god. Ja, het is zo mooi. Je combineert hem met cola, want het is helemaal niet zoet, het is helemaal nee, niet zoet. Nee, uh, ja. nou. uh, er staan een paar hele leuke dames hier van. Nee, niet, niet, stuur ze niet weg. Laat ze hier, laat ze hier. Ik wil nog even met ze praten. Staan er staan zoveel hey, dames hoi. hier. Hallo, en ook jongens zie ik inmiddels ook. Die, uh, het gaat niet goed hoor. Nee, het gaat zeker niet goed hier, maar die heb je het sapje je hebt niet eens gehad. Ik heb de zijn verder. Uh, wie zijn jullie? Uh, Marjana Toemelijn. Hey. En uh, <laughs> dat is een school denk ik? Ja. ja. En wat hebben jullie gedaan? Op school blijven! 24 uur lang op school, oh, op school. 24 24 24 lang op school geweest. En, en uh, dat is al geweest, dus jullie zien er hard. Nee, oh, de guuiden ik. niet waarom zeggen jullie zijn er hard? Fris uit. En uh, hoeveel geld gaat dat opleveren? Dat weten jullie allemaal bedrag. Wat? 6.050 euro, wow. 24 uur wakker wow. blijven. Hartstikke goed. En zet hem op, hè, vannacht! Wat is het leukste vak? Dat blijft een moeilijke vraag, want dat is het natuurlijk eigenlijk gewoon. Maar van. echt op, want hiermee kan het Rode Kruis dus voor 5000 euro, nou ze hebben zelfs meer, kunnen ze gewoon op een school, nou, dat vind ik leuk omdat ja. het natuurlijk ook een school is, kunnen ze een heel toiletblok bouwen. Waardoor ja. 200 kinderen, nou ja, ja gewoon hoe mooi kan het inderdaad het zijn. Want dus, dat is ja, heel top, top, gek. He? helemaal goed. Ik uh, ga eens kijken hoe het hier verderop in Leeuwarden is, want daar is Gerard Ekdom. Ja. Ja. Gerard Eptom! Wie gaat er keihard uit zijn dag? Gerard Eptom! Achter de dag in Gerards volle. bak! De volle bak van Gerard, hoe is het daar verderop in Leeuwarden? Oh, oh, oh, Paul. Het is één grote dampende stampende punica-waas in Ektoms Eetcafé. Het hoofdgerecht is net geserveerd. Uh, ik geloof dat iedereen tot eerst versmakelijk heeft gegeten. Dat uh, komt misschien ook een beetje door de bediening, zoals je weet. Tess Milner is hier, maar ook Henk Westbroek. En wat jullie niet weten, mijn vader is hier. En mijn stiefmoeder. Die oh. hebben de tafel gereserveerd. En ik, ik ga eens even kijken, want ik weet dat mijn vader een zeikend is op eetgebied. Die wil allemaal heel goed eten. De wijn mag niet te koud zijn. Ik dus, ga het even aan mijn vader vragen. Je lijkt toch op vragen, hem, Gerard jongen, ik lijk op hem inderdaad. Hoe was het eten, pa? Nou, geweldig. Geweldig. Maar het leuke is, ik kom al jarenlang kom ik eigenlijk altijd op locaties waar jij uh, het glazen huis staat. En altijd kom ik altijd, uh, even achterom de hoek kijken. En dan is het alles zo van, nou ja, uh, maar, uh, normaal hou ik van lekker eten. Dat weet je wel, jij ook. Maar dat doe ik eventjes een beetje, euh, ja, want ja, je, je hebt honger daar in dat huis. Maar ik vind het zo leuk dat het dit jaar zo woegondisch is, dat je dan nu een locatie hebt gevonden, ja. dat je gewoon gaat eten. En dat ik het niet eens erg vind. Dat... Nee, precies. Nu eindelijk. Ik heb gewoon het ideale remedie heb ik je. Precies. Het nou. is wel leuk, hè? Hoor je, herken je de stem van mijn vader? Ja. Eigenlijk zijn we dezelfde. Dat ja, lijkt mijn vader iets ja. meer drank ik... op dan ik. Dat scheelt ja. wel weer. Hè? Dat scheelt wel weer. Dat hoorde mij we, ja. je wel ja. eens we ja. Ja. We ja, het is echt. We hebben namelijk uh, bar personeel, zeg maar. Um, want uh, Tess Milden en Henk Weersboek, ja, het loopt volledig uit de klauwen. Maar ik ga toch eens even checken, want mijn vader is natuurlijk een bevoerrecht persoon. Dat is, dat is niet een mening van een klant in Actons Eetcafé. Dus ik ga gewoon eens even willekeurig iemand vragen uh, nou ja, hoe diegene het vindt uh, en hoe de gerechten waren. Hi! Hey! Hallo! Gerard. Hartelijk welkom in onze tent. Hoe vind je het al dusver? Ja, hartstikke gezellig en natuurlijk ook hartstikke lekker. Waar kom je helemaal vandaan? Limburg. Nee, aan hoeveel heb je afgelegd? 250 kilometer enkel. 250 kilometer om naar Ectos Eetcafé te gaan? Jazeker. Nee, je bent gek. Best wel, hè. We hebben hebben erover over. We nog toch verdomd lekker eten zijn, toch? Het was ook heerlijk, ja. Ossen is hadden we net, en dat was heerlijk, ja. Die Oscar krijgt ook een staart, kan ik je melden. En, nou ja, kijk jongens, ik zal ze even voorstellen, dames en heren. Tess Melon, we zagen er straks al, uit, Hi, hallo. Is dit ons moment dat we ons talent mogen laten zien aan hem? Ja. Ja. Ja. Maar kijk, Henk, ja, werkt ja, ja, ja. Gelukkig. Op. Even was ik bang dat je alleen de arm om de schouders van die mooie dame zou slaan. Oh, God. Want zo ben je helemaal. maar je ouders zijn nu ook in de buurt. Dus dat wil je, dat wil je, niet, dat wil je niet weten hè? dat dat bij mannen niet doet. Dat is, nou, nee, maar laten we wel weten, muziekvrienden. Ja. Ik, ik mag hem niet nadoen, nee, kom. We, gaan even, we hebben namelijk we hebben een jarige hier in de zaal. En ze oh. weet nog niet dat ik nu naar haar toe ga. En we hebben natuurlijk Henk Versboek hier en die kan zingen. Dus ja. laten we dan gewoon maar even met z'n allen langs al die lever zingen. Ik weet dat ze Josselin heet. Ze zit hier. Hi, hi. Hoi. Hoe is het met je? Ja goed, met jou? Het is uitstekend. Jij zit hier met je familie hè? Je vriend zit tegenover je. Ja, zeker. Uh, dit zijn je ouders. Ja. En dat zijn je? Twee vriendinnen. Twee vriendinnen. Uh, dames en heren, ik mag Jos zeggen hè? Ja, je mag Jos zeggen. Als... Jos Jos is vandaag jarig en ik zal ook even de zaalversterking erbij pakken. Ja. Dames en heren, meisjes, hier in Ektols Eetcafé. We hebben een bijzonder moment. We hebben namelijk een jarig in ons uh, midden. Ja, ja. En de jager is Jos. En Jos is helaas vandaag 30 geworden. De Big 3-O ja, is jo. verschrikkelijk. Maar ter compensatie hebben we hier Henk Westbroek en Tess Milden. En die gaan nu een liedje zingen voor Jos. Ja, Jos, ga jij er even bij staan? Zo, dames en heren. Uh, uh, Tess heeft nog nooit gezongen en ik eigenlijk volgens critici ook nog nooit. Dus zingt u alstublieft met z'n allen even mee. Ze heet Jos en het liedje heet... Lang zal, leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de glorie. Oh, ja. in de glorie. En ik ben zo benieuwd naar de toespraak die Henk hierna gaat geven. Maar uh, ja, dan moet je zelf een tafeltje reserveren, natuurlijk, bij uh, Gerard. Zoveel te geef. Het is daar wel een dolle bol zeg, in Eckdoms eetcafé. Wil je erbij zijn? Kijk dan op de veiling 3 fmnl slash veiling, want er wordt nog een tafeltje geveld elke dag. 3 fmnl daar komt deze via binnen. Toe door Cinemaclub voor je. You won't believe what I tell you White coats and clever minds will choose You get a lot from this Loose tongue and arrogance It's not appropriate Don't think that this is it Natuurlijk via 3FM, maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. Hulde aan alle Nederlanders die veel bewegen, gezond eten en bewust leven. Voor al die Nederlanders is er nu Menses Budget. Dan betaal je minder premie voor uitstekende zorg. Leef bewust en kies bewust voor Menses Budget. Nu al vanaf 66,50 per maand. Kijk op mensesnl slash budget. Menses.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 Met mevrouw van Hoi mam, wat dacht je ervan dit jaar met de feestdagen naar Landal Green Parks te gaan? Gezellig in een bungalow, alle tijd voor elkaar, heerlijk zwemmen of wandelen en daarna spelletjes spelen met het hele gezin. Oh, dat lijkt me heel leuk voor de kinderen en voor ons. Boek maar hoor. Boek nu extra voordelig uw kerstvakantie op Landal.nl. Kleur de feestdagen bij Landal Greenparks. Is uw auto nog niet winterklaar? Kom dan voor 6 januari naar uw Renault dealer en doe de wintercheck voor slechts 9,95. Maak een afspraak op RenaultWintercheck.nl.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 kat verdient haar eigen Royal Canin. Gun uw kitten ook de beste voeding en laat haar voordelig kennis maken met de Royal Canin kittenvoeding die precies bij haar past. Kijk nu op royalcanin.nl voor voedingsadvies en voordeel op maat.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 De NZA heeft bizarre voorbeelden. Zo diende een apotheek in een jaar tijd 4000 declaraties in voor één patiënt. En een tandarts beweerde dat hij bij één patiënt 123 tanden in kiezen had getrokken. In Zuid-Soedan hebben rebellen een post van de Verenigde Naties bestormd. Waarschijnlijk hadden ze het voorzien op burgers... die hun toevlucht op de basis hadden gezocht. Volgens een VN-woordvoerder is er weinig informatie... maar lijkt het erop dat er doden zijn gevallen. Bij gevechten tussen stammen in Zuid-Soedan... zijn de afgelopen dagen naar schatting 500 mensen omgekomen. Waarschijnlijk worden morgen tientallen Nederlanders geëvacueerd. Amper 24 uur na de start van de 3FM-actie Serious Request... is al meer dan een miljoen euro opgehaald. Dat is ruim een ton meer dan vorig jaar. De 3FM-actie staat dit jaar in het teken van diarree. Door een gebrek aan sanitaire voorzieningen en schoon drinkwater... overlijden jaarlijks honderdduizenden kinderen. Minister Plasterk denkt dat het kabinet was gevallen... als de Eerste Kamer deze week het woonakkoord had verworpen... Tegen de VPRO zei Plasterk dat dit een van de mogelijkheden was... maar is het scenario niet besproken in het kabinet. Het woonakkoord kwam na een spannend debat... met een krappe meerderheid door de Eerste Kamer. De politie heeft in Slagharen een verwarde man beschoten... met een zakje lode kogeltjes, een beanbag. De man gooide een brandbare vloeistof over een politieauto... en daarop werd hij beschoten. Volgens de politie heeft hij flinke blauwe plekken opgelopen.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 Via Bruna.nl worden dus al je kerstcadeaus gratis bezorgd door PostNL. 1200 vacatures op hbo en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl.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 Yo, yo, yo, yo, what's up allemaal, dit is Ali B. Hallo, this is Mike Dern from Green Day. Hoi, oh, this is Dan van Bastille here. Please help 3FM, send in your serious request. 3FM. Nu, Paul Rabbering. Serious request. 3. 3FM. En gelijk bij dit uur beginnen met een zwaar goede plaats. The Gossip, Heavy Cross, Arina de Vreng, Eline en Krista, Allemaal voor 10 euro. Cool. Van de Gossip kwam van, van uh, Serious request. Arina de Vreng uit Medemblik. Gewoon een heerlijk nummer om daar in worden met z'n allen op uit je dak te gaan. Deze plaat geeft echt goede energie die hopelijk stimuleert om nog meer te geven. Let's clean this shit up. Laten we dat met z'n allen doen. Dankjewel Arina voor het aanvragen. Ik heb ook nog van Alinda, van Christa en van Eline deze plaats van de Gossip. Heavy cross is wat je hoorde. Bij de brievenbus staan er mensen die, uh, ja, het liep niet zo goed hè, jullie actie. Of eigenlijk liep je heel goed, hoe zat het nou precies? Nou, volgens mij liepen we heel goed. Jullie liepen heel goed juist. Wat, ja. wat is er gebeurd? Wij uh, zijn met twee klassen van het Stellingwerp College. Klas H2H en A2M. Ik hoor helemaal niks. oh, oh. oh nee, ze zijn er toch wel ja. En die zijn uh, 13 en 14 jaar gemiddeld. Uh, hebben wij uh, twee weken geleden het idee opgepakt om uh, 50 kilometer te gaan wandelen vanaf Oosterwolde. Uh, naar Leeuwarden voor het goede doel. En hebben we uh, laten sponsoren per 5 kilometer. En we hebben nog niet kunnen uitrekenen hoeveel, maar wel een schatting. En is morgen geen, is het definitief. Geen, geen wiskundeleraar uh, bij. Uh... Uh, jawel. Oh, daar ben je zelf? Ja. Of, ja, ja, ja, daar moet toch wel iets te rekenen zijn? En Nederlands, hier zo. Oké, okay. maar. maar we, kun je de voorlopige schatting dan doen van het. Uh... Ja, we durven we bijna niet te doen, maar uh, een kleine schatting: 75.000 euro. 7.500 euro. wow, wow. wow. wow. fantastisch, echt. Heel goed. Geweldig. En jullie hebben 50 kilometer geloof ik, we zijn net aangekomen. We komen dus net zo. aan. 50 we zijn om 8 uur, 8 uur s ochtends vertrokken. Oh. En we komen nu net aan met 53-leerlingen. En dan moet je nog terug vannacht, hè? Ja, lopend. We ja, ja. Ja, blijven jullie hierop, worden jullie opgehaald? Dat wordt wel geregeld. Uh, er staat een bus en die is ook achter ons aangereden. Oh, okay, voor de veiligheid. Okay. Heel goed. En uh, dus met de bus terug, dat mocht. Fantastisch, graag, hè? Ongelooflijk. 7500 euro in ieder geval al. Fantastisch, dankjewel. Heel jullie bedankt, Heel hè. En, uh, en een mooie applaus daar. En het geld komt door de brievenbus. Ja, Jan Smit, onze slaapgast voor de vanavond, nou, dat we al afgesproken. Giel, je had een mooi woord ervoor. Wat was het? Ja, uh, nacht. Oh, nachtkracht. Nachtkracht had je ja. bedacht daarvoor. Uh, Dan dus zit je nog te denken wat, wat leuke dingen zijn om geld op te halen. Volgens mij hebben we wel een paar goede dingen met jou om hier uh, ja, veel geld nou, ik, te kunnen slepen. Ja, nou, straks komen er twee van mijn bandleden. Die hebben de instrumenten mee. Dus we kunnen natuurlijk op muzikaal vlak kunnen we heel veel dingen doen. Ik, ik dacht zo dat... Uh, dat we liedjes kunnen aanpassen. Uh, ja, maar goed. Uh, een soort custom-made. Echt. Ja, een eigen die lied krijgt ja. zijn eigen plaat. En ik heb ook uh, schrik... Maar even, even, sorry, maar echt helemaal nieuw? Of dat je gewoon zingt uh, als Johan is gekomen? Dat kan. Ja. Ja. Maar wat ook kan. Maar dat zou dan voor, langere, uh, ja, voor de hele veiling moeten zijn. Dat je gewoon aan het eind van de veiling dat iemand gewoon een helemaal nummer... Custom helemaal custom-made. Made. Dan ga je die vannacht componeren met de band. Um, nou, misschien dat we er vannacht aan beginnen, maar je ja. moet dat natuurlijk in de studio gewoon uh, echt inzingen. Ja. Er moet een koor bij, dat moet gemixt worden. Oh je moet... hebt echt al grote plannen. Kijk, en als, oh, wij de ja. veiling, uh, als we de veiling laten lopen, zeg maar, tot, uh, nou, tot de laatste dag, dan, dan pas weten we op die dag wie het meeste gebouwd ja. heeft. En die krijgt dan een liedje. Ja, ja. En dat lijkt mij dan... Ja, dat vind ik gaaf hoor. Ja, heel cool. Ja, is wel heel, uh... Ik denk dat hier vannacht best muzikaal wat kan ontstaan. Want ja. ik zeg je dat net even achter de piano met Koen Swijnenberg Nou, ik heb al 50 euro geboden net uh, als Koen even een gegeven. Uh, maar ja, is, de... is Koen alweer ja, heen opeens? Want, Koen kan namelijk piano spelen en jij probeerde wat Giel vandaag en dat vond ik al best aardig ja, klinken. Maar toen ja, Giel is goed klinken. Ja, nee, ja zeker. Maar ben je met me eens dat wat Koen ja, je deed was gewoon nee, echt ja, goed toch? Ja. ja. ja. ja dus dat Koen Zwijdenberg. Ja, ik bied Kom 50, jezelf, uh... maar er zullen vast mensen zijn die meer bieden. Ja. ja. ja kun jij even achter die piano plaatsnemen Koen? Want nee, jij ja, ja, hebt ja. echt… En dan? Ja, even, even spelen ik, ik wil gewoon. Nee, ik ga niet een heel liedje opnemen. Nee, maar gewoon ja, even, gewoon een laat even horen wat je kan. Richard Clyderman, even. Ja. Dat kan niet zo mooi. Ik zeg net kippenvel gewoon. Hij is goed, hè? Koen ja, cool. nice. is ongelooflijk talent, hè. Nou, Leeuwarden laat je horen voor hey! Heb je ooit voor zo'n volle zaal gestaan? En blijf alsjeblieft hoor, Hij speelde echt niet meer. En Jan de ja. Ja, ja. Jan de Gaal 50, 50 euro. euro. Nu heeft Koen 50 uh, euro. wat zo. Maar ik heb nog veel meer. Nou, dat gaan we allemaal nou, bij maken. Ja, ja, maar ik ga even Ja, hallo. Dit is je plaat, hè? Shouldn't even care about those losers in the air and the crooked stairs Don't hold back Cause there's a party over here So you might as well be here with the people care Don't hold back The world You're holding back. The time has come, come to The world You're holding back. The time has come, come to The world You're holding so back. The time has come to And now the night come, come on, come on, come on You may stumble, trip up, fall on your face Don't hold back You think it's time you get up It's time back to sit up, come on, keep pace Don't hold back Put apprehension on the back burner, let it sit Don't even get it lit Don't hold back Get involved with the jam, don't be a prick Hot chick, be a pig Don't hold back The world You hold the Time has come to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 ...concert organiseren... ...maar je hebt echt geen zangtalent? Geen probleem, want ik ga het hele land door met extra mensen... ...om jou te helpen met je actie. Om zo nog meer geld op te halen voor 3FM Serious Request. Dus of je nou zangers, bakkers of timmerwanden nodig hebt voor je actie... ...ga naar 3FM.nl slash Klaas. Meld je actie aan en Klaas komt je helpen. 3FM Serious Request. Let's clean this shit up. Grim, and the wind whispers clearly A broom is drearily sweeping Of the broken pieces of yesterday's life Somewhere the wind that cries very de gauw was er snel bij. Ze vroeg deze plaat aan van Jimi Hendrix. The Wind Cries Mary. En ook nog uh, Johan Romein die hem voor 25 euro wilde horen. Een van de mooiste nummers van Jimi Hendrix, zegt hij. The Wind Cries Mary. Wat een prachtige plaat is dat inderdaad. En ook nog de Chemical Brothers met Q-Tip en Galvanize. Ik was kort met Fieke... Um, ik wilde de hele plaat draaien, dus het was een kort gesprek. Het bestond uit hallo. Uh, maar Fieke wilde hem heel graag horen, omdat dit de plaat is voor haar. En steken nog, dit is hem ook gewoon. Waar Serious Request ooit mee begonnen is. Geweldige plaat. En elke keer als ik hem hoor, zegt Fieke, dan denk ik altijd meteen terug aan het Glazen Huis in Utrecht, de eerste editie. Dat deze actie zo groot zou worden, had ik nooit gedacht. Super bezig man. Een succes en zet hem op. Ja, wij hadden dat ook niet gedacht. Vanavond had ik het nog gehad met Koen en Giel. Een tussenstand vanavond meer dan een miljoen. Dat is meer dan drie ton dat we in het eerste jaar hebben opgehaald. Ongelooflijk. Ja, maar we zijn er nog lang niet. Dat is tegelijk ook waar. Uh, een manier om veel geld op te halen is bijvoorbeeld uh, met spullen die je kunt uh, veilen. Je kunt de hoogste bieder zijn op 3fm.nl slash veiling. Uh, op dit moment staan de andere drie heren in het huis. Jan en Giel, hoewel onherkenbaar in Morf Park nu. En uh, Koen, klaar. Koen, hoe is de stemming erbij? Hoe, is, hoe gaat het, jongens? Uh, de stemming is nu nog uh, geconcentreerd. Ah, dat ja. snap ja. ik. Want, Want er gaat wat belangrijkste gebeuren. Ah. Ah. Natuurlijk. Ja, ben je er klaar voor? Even? Ben je er klaar voor? Dat ja, oh, ja. zegt ja. hij ook. Het is de hoogste tijd voor een nieuwe editie van Veiling TV. Ja! ja. Nou, daar zijn we weer. Hartelijk welkom bij een gloednieuwe editie van. Veiling TV en dat betekent als je naar 3fm.nl Veiling gaat, vind je daar fantastische items hè, waar je op kunt bieden en uiteindelijk kun je het dan ook daadwerkelijk gaan doen, in de praktijk gaan brengen. Wij hebben hier om te beginnen uh, in slaap vallen in een museum, niet omdat het zo saai is, maar gewoon omdat het kan. Jawel, pak je koffer maar vast, want je overnacht op de derde verdieping van het Fries Museum kussengevecht. <laughs> Verstop ik spelen of alles op je gemak bekijken. Het kan allemaal. Check het op 3fm.nl slash veiling. En dan heb ik iets zeer bijzonders, want wij zijn optimisten. Dit is een optimistenzeil. Dat is van het kleinste zeilbootje zeg maar, waar je mee gaat beginnen. En wij uh, gaan gewoon zo'n zeil weggeven. Wij gaan onder zeil. Uh, we zetten onze handtekening erop. Uh, en, en Het is topzeilscholen.nl. Bedankt. Zij... Oh ja, sorry. ja Hi, uh, want ze hebben ook nog allemaal masterclass met Dorian van Rijsselberg en zo. Dus een origineel zeil. Nou ja, wie wil dat niet? 3fm.nl slash veiling. En dan hebben wij tot slot de uitsmijten. Ja, dit is echt een ongelofelijke. Dit wil je ongegeneerd gassen. Er zitten wetensch wetenschappers volle dagen met hun neus in de scheidlucht. In het kader van Let's Clean the Shit Up... kun je nu je eigen scheet laten analyseren op darminfecties. Het klinkt ranzig. Het is ook... <lacht> het is ook ranzig. Klap. Maar je komt wel wat te weten over je gezondheid. Dus, denk jij dat er een luchtje aan zit... Bied mee op 3fm.nl Veiling. Tot zover Veiling TV. Ga naar de site en bied. 3fm.nl Veiling. Nou heerlijk gedaan jongens. En mensen in uh, Leeuwarden. Ik hoop dat jullie klaar zijn om een beetje warm te worden. Of hoe is de temperatuur? Het valt eigenlijk wel mee buiten. Maar ja dan toch. Als je stil staat krijg je het vanzelf wel koud. Het is de hoogste tijd namelijk om die voetjes van de vloer te gooien. Dus Leeuwarden, als je zin hebt om te springen, is dit het moment. Zijn jullie er klaar voor? Morgenavond in een huiskamerconcert, maar nu al op 3FM te horen. De man die de hele wereld overgaat, 17 jaar oud is. Het is Martin Garrix Animals. huiskamerconcert en vanavond al treedt hij op in Club Red hier en dat is aan het einde van de straat hier op het zeiland in, uh, in Leeuwarden Martin Garrix, Leeuwarden is lekker bezig hier en volgens mij al goed in de stemming voor uh, dat optreden vanavond hier hij geeft een benefietconcert dus, Martin Garrix, weesdag la noche La Habana de la noche, in la Habana, Cuba. 11 de la noche in San Salvador en El Salvador 11 de la noche in Managua, Nicaragua Me gusta los brilla. Ik heb een onbenullig einde gevonden aan dit nummer, maar toch, als je het eraf haalt, dan mis je het. Gek is dat hoe het kan werken. 3FM. Serious request. Met Gusta's Toe hoorde je van Manu Ciao en daarvoor nog, uh, die kwam trouwens van uh, Suzanne Boonstra. Hij bood 25 euro. En daarvoor nog Animals van Martin Garrix. Dat mocht duidelijk zijn. Waar Lizotte Luips nog iets moois over zegt. Zegt mijn dochter van zes maanden. Die heeft juist buikgriep gehad. Met drie dagen was de diarree over. En binnen de week was ze weer helemaal de oude. Het is erg dat zoveel kinderen sterven door zoiets onbenulligs als diarree. Nou zo is het. Uh, de plaat die ik heb aangevraagd is gewoon lekker. Dank voor je donatie Lizotte uh, Het is 25 euro voor het rode kruid. Om juist ervoor te zorgen dat niemand meer dood hoeft te gaan van diarree. Als dat toch zou kunnen. Het klein wat is het toch knap? Zo zonder bril. Het is Vanochtend hier uh, schoot Giel hem uh, echt weg. Dat was, het is alweer lang geleden. Hè? Kun je het nog herinneren vanochtend, uh, Giel? Ja, dat was even na zes, ja. Ja, want hij kwam om half zes, uh, half zes ik spelen in het huis. Uh, Domin, jij staat bij de man die een waanzinnige prestatie geleverd heeft vandaag. Recht tegenover het glazen huis vind je het podium waar gisteren best heel optrad. En op dit moment staat hij nog druk te praten met zijn tourmanager. Als het goed is, ben ik ook nu het, op het hele plein te horen... Leeuwarden Siep van der Bloch! Siep, welkom terug. Ja, ik ben vanochtend uh, inderdaad daar vandaan om 6 uur uh, met het uh, startpistool van uh, Wiebe Wieling de voorzitter van uh, Friesland Steden. gestart en ik heb een fantastische tocht gehad en Friesland heeft zich van een hele goede kant willen laten zien. Want overal in alle steden waren heel veel mensen, heel veel geld opgehaald, Hoop ik, want ik weet nog niet exact het bedrag. Uh, maar uh, de mensen deden on ongelooflijk goed mee en ik heb 12 optredens gedaan en ik heb stuk gefietst, stuk geskielt, stuk hardgelopen, gekanoot. Maar het is allemaal niet belangrijk. Uh, het gaat om bedrag. Het gaat om bedrag. Ik ja. ga even een plek maken op het podium voor twee gasten. Sietske en Henk, kom er even bij. Ik ga eerst even naar... Sietske. mag een hartelijk applaus voor Sietske. Wethouder van de provincie Friesland. Uh, Sietske, ik heb bewust nog even je achternaam niet genoemd. Je hebt al gezegd, ik mag er een subtiel klein grapje over maken. Want wat is je achternaam? Poefjes. Dat is toch leuk, jongens. Sieske poepjes. En daar zijn we trots op. En daar zijn we trots op. En terecht. Um, wethouder van Friesland. Trots op 3FM Serious Request. Uh, trots op wat Leo tot nu toe heeft gedaan. Trots op Sip ook, neem ik aan. Ja, ik ben hier echt waanzinnig trots op. Friesland heeft zich van haar beste kant laten zien. En ik denk uh, ja, dat wij echt flink wat geld kunnen bijdragen... aan het hele goede doel. Dan gaan we heel even naar uh, Henk. Uh, Henk Kroes, de oud-voorzitter van de Elstedentocht. Ja, ja. Ben je de hele dag erbij geweest bij Fyp vandaag? Nee, want ik heb vandaag zelf uh, gefietst. We zijn uh, met een groep vanuit Den Haag hier naartoe gekomen. Op de fiets? Ja, ik heb de laatste vanaf loort, heb ik mee gefietst. Dus we hebben hier uh, ook geld naartoe gebracht. Volgens mij vandaag heb ik nog. jullie groep al gesproken vandaag. Kan dat? Ja, dat kan. We hebben ook een enorm bedrag binnengehaald. Ja, ja, dat is prachtig. Dat is allemaal gelukt. Um, ja, Er is nog één ding en dat moeten we even bekendmaken, beste Henk. Beste Sietske. beste Siep ook. Ik uh, kom even aan de zijkant staan. Want hier is de check: Het eindbedrag van jouw actie. Siep, hoe heb je precies geld opgehaald vandaag? Nou, het is niet alleen mijn actie geweest. Het is een actie geweest van de provincie Friesland. Medewerkers daarvan. Uh, de kast natuurlijk. Uh, mijn broer Andries Nieuwenhuis. Hugo Venken, Nog heel veel mensen meer. Een klein schooltje in Bedaad kreeg ik zo net nog een cheque van van 1000 euro. De CBS, de Wellen. Allemaal van die kleine kinderen. Ja. Dus het is eigenlijk uh, van ons allemaal. Ja, ok. Paul Rabbering, mag ik jou verzoeken om een roffeltje in te nou, starten? Nou, die heb ik daarmee. Ik nou, ben dacht ik ontzettend al benieuwd namelijk. Zo naar dit ik, ik durf echt helemaal niks, niks te verzinnen. Maar, ik, um, ja. ik, ik, ik geef het over aan de wethouder. Er Poepjes, Ga je gang. Het komt hartstikke clear. Het bedrag is 20.000 euro. En mocht je niet verstaan hebben Paul, 27.763 euro vrijgesteld. Wauw wauw wauw wauw. Goed Siep, hè? Een eerste reactie. Nou, dat is ongelooflijk. Ja, super. Ja. Jullie bedankt. CP <laughs> bedankt. CP nee. bedankt. En vooral ook zie nee, nee, die mensen hebben de single gekocht, dus die mensen bedankt. Heel vies, wel bedankt. Dan moet je nog luisteren ook, die hebben het heel zwaar. En liefde, het gaat verder, want hier op het plein een optreden van de kast Oh god, ik ben blij dat ik op de radio Geintje natuurlijk, geintje natuurlijk. Maar wat een fantastisch bedrag, meer dan 27.000 euro. Dat heeft die Siep van de ploeg van de kast toch mooi bij elkaar gefietst. Ik fiets Tessa Rose Jackson er even in. Up in the sky, way up above, and you were there. Lifted your hands off. But then I saw a raven's nest, he led me. 2013. Which makes us blessed and makes for stormy weather reacties op deze plaats. Fijn, fijn, fijn. Placebo hoor je met Pure Morning. Van onder andere Rickert. Hij betaalde 10 euro. Uh, Iels uh, Appeldoorn, 10 euro. En ook Jerry Floon uit Almeloon. Ja, Appel. Dat klinkt niet verkeerd. Hè? Als je dat hoort eigenlijk. Dat klinkt als heel ver weg als toekomstmuziek in die zin eigenlijk. 3FM Serious Request. Een prachtig bedrag bekendgemaakt door de provincie Friesland. Eh, met Siep van der Ploeg. Die echt heel erg zijn best gedaan heeft. Meer dan 27.000 euro opgehaald heeft. Straks hij nog gaat spelen voor de mensen in Leeuwarden. Lekker dat hij dat gaat doen. Vanochtend was hij ook al niet te broed om gewoon de hit van vroeger in je dijk te, te spelen. Maar eh, voor de radio is het, dit is nog wel een, een, een belangrijk moment. Eigenlijk de belangrijkste momenten van de dag. Eder Corton is voor ons naar Buruni gegaan. En heeft haar met zijn eigen ogen gezien wat het Rode Kruis nog moet doen en wat ze er al, al doen. Uitdroging door diarree komt bij kinderen heel veel voor... en dat heeft veel te maken met het drinken van vervuild water. Ze zwemmen er ook in, ze eten van eten dat daarin gewassen is. Voor kinderen is diarree al snel levensgevaarlijk. Dat komt omdat hun lichaam voor meer uit water bestaat dan bij volwassenen. Dus als je dan uitdroogt, dan vallen vitale delen gewoon eerder uit. Erik, je gaat hem horen, hij sprak met een oudere dame... en ook met monsieur Pascal hierover. Mijn bericht uit Burundi. Ik ben nog steeds in Kanyosha, een buitenwijk van Bujumbura in Burundi. Ik loop met rode kruisman Alexis door de buurt. Is there, is there a way to prevent the water from flowing like this... through the streets of this katek? Ik denk dat De enige manier om mensen te doordringen van het gevaar van vies water is door ze erover voor te lichten. Hygiëne is hier niet zo vanzelfsprekend als bij jullie in het Westen. is Ja ja. It ends up in the rivier. And this is also dangerous because it's now it's already it's already almost still water. Ja yeah, ja. Het yeah. is very dangerous. Are there are there cholera epidemic outbreaks at the moment? Well, in in verleden past we used to see cholera cases during the rain season yeah. but now even during the dry season we have uh, cholera cases and okay. it's rainy season now. it's rainy season yeah. it's worse yeah. even during the dry season we're having cholera cases okay yeah cholera dus ongelooflijk dat ik in een hoofdstad sta waar niet net een ramp is geweest zoals op de Filipijnen of toen in Haiti Waar gewoon cholera uitbraken zijn alsof het niks is Hooglijk besmettelijk en met ernstige diarree tot gevolg... die voor de kleintjes al gauw dodelijk is. Er is een oudere vrouw hier. Can you tell me, what, does the, what role does the, the river over there play in your life? Ik ken de rivier al mijn hele leven... en ik weet hoe zeer je op moet passen met het water. Als kind speelde ik er vaak in... en nu gebruik ik het water om te wassen en te koken. Have you ever been, been sick from the water from the river? Het vroeger wel, maar ik drink het water nooit. Eén van mijn kinderen is wel heel erg ziek geweest. Na twee dagen namen we haar mee naar de kliniek hier in de buurt... en de dokter zei dat we net op tijd waren. Door de aanhoudende diarree was ze al flink uitgedroogd. Nu doen we extra voorzichtig. Hmm. Hmm. Naast mij staat een keurig aangeklede man, want het is natuurlijk ook zondag. Zondag is de dag van de kerk. Hij is ook wat ouder. Monsieur Pascal, uh, can, you, can you tell me how hard is it over hier? Kanyosha is een arme wijk. Veel mensen hebben geen werk en dus ook geen geld. Ze zijn vaak ziek en zwak omdat ze te weinig eten en vies water drinken. Did you ever drink water from the river? Nooit. Ik weet dat het water smerig is en niet drinkbaar. Ik heb gelukkig ook altijd geld genoeg gehad om schoon water te kunnen halen. Maar één keer kreeg ik rivierwater bij het eten in een eethuisje hier verderop. Toen ben ik drie dagen heel ziek geweest. En kwaad. Woedend was ik. Wil je mijn reportages uit Burun niet terugluisteren? Check 3fm.nl slash korton. je weet het, dat het zo belangrijk is. Vraag je plaat aan 0909-1336. Oh,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 Run You The day to come. Flame that never dies. Like a candle and its flame bring back the Vraag je plaat aan, bijvoorbeeld deze van Raccoon. Shoes of Lightning. 0909-1336. 3FM. Serious request. The Playboy. Het is de hoogste tijd voor de op drie na lekkerste jongens van 3FM. Ja, zo is het toch wel? Uh, Barend en Wijnand, goedenavond. Mag ik eerst even beginnen met de vraag wie die andere drie dan zijn, want ik kan het ja. me niet voorstellen. Uh... Oh. Ja, jammer <laughs> en, dat hij naar nou terugkomt, hè. Goeie avond. Goeie avond, jongens, zijn? jongetjes. Ja, de bestmaat, uh... het sportparken al daar. Echt een historische avond. Uh, IJsselmeerbouw is tegen Ajax en het Ik weet toevallig dat jij niet heel erg veel op hem met de toe. Maar iedereen die nu zit te luisteren en dat wel heeft, die weet ja, nee, dat we nee. zijn bij de beste amateurclub van Nederland tegenover. Nou ja, hi historisch, technisch in ieder geval de grootste uh, betaalverorganisatie. En uh, dat is vanavond in Spaakkebrug. En we hebben net de eerste helft gehad. Uh, we zijn uh, nu in de rust bezig met het inzamelen van, uh, van geld, uh, uh, wat we natuurlijk bij doen als playboys op het toilet zijn. En ik kan niet anders zeggen, speelman. Een hebben we er voor de portemonnee, hè? Zo, geld als water, jongen. Het is ongelooflijk. Het geld stroomt binnen hier in de wc's. We hebben, we hebben het niet over alleen maar 50 cent en euro's... die ook van harte welkom zijn. Maar er worden hier gewoon met Briten van 20 gescheiden. Gesche gesche gesche 5 euro, 10 euro. Het is allemaal hartstikke, hartstikke veel geld dat er binnenkomt. En dat allemaal... Volgend hier. Wij zijn hartstikke blij met zoveel geld. We staan hier ook nog eens met de, de, de wc-rollen en sponsjes onder de armen... want die wc's worden natuurlijk ook gewoon schoongemaakt. Ja, um, mochten de mensen luisteren die denken van... hé, hey, ik wil Barend de Weinland ook gewoon op ons toilet hebben... 3fm.nl, toilet, 3fm.nl, toilet. En dan komen de playboys wellicht wel bij je langs. Zij delen? Nou ja, uh, we zijn niet geld aan het ophalen. Maar het mooie is, ik heb heb uh, even gebeld met Ajax of in een uh, gesiegeerde t-shirt van de eerste elf-selectie. De kans van de veiling op kan komen, dat is inmiddels geregeld. Die staat okay. vanavond of morgenavond op, uh, op de veiling. Maar ja, wie kleiner niet, ik, en dat zeg ik met alle respect, ik het niet weer. Ik heb hier ook gewoon een gesieerd t-shirt aan. Mocht je meekijken wie ze genieten van het eerste elftal van IJsselmeerval. En dus, mocht je nou met de pers die je thuis zitten op de bank en niet bij deze happening zijn, want ik geloof me, dit is een happening. Uh, van morgen op drie. De Elf, schijnlijk de het t-shirt van de eerste elfa selectie van IJssel Neven van En uh, ja, ik, ik, ik zal hem met spijten van mijn schouders af moeten doen, maar hij ja, zit als groot. Ja, wat goed zeg, jongens. Ja, echt uh, mooi het, hoor. Het, is, het kleinste kamertje, en het levert toch nog een heleboel uh, geld op. Uh, maar nog één ding: belangrijk ding: wat is die tussenstand eigenlijk, jongens? Ik ben wel geïnteresseerd wedstrijd. Ja, dat is, het, ja, in dat is zo mooi Het is natuurlijk zo'n amateurclub. Die begint natuurlijk met goede hoop. Binnen twee minuten over de fiche de score. En zo'n 10 minuten daarna was het ook gelijk 0-2. Maar vervolgens werd de ademstand geboden en de tweede helft gaat nu ongeveer beginnen. Oké, dus het is rust 0 tegen 2. Wie weet, het kan nog hè? Het kan nog als je dat positief ziet. Het kan nog, het kan nog. En een kleine wonder zou er wel moeten gebeuren. Kleine wondetjes kunnen grote doelen dienen zeker. Dankjewel jongens, Playboys! 5-1 in On a hippie trail, ash full of zombies I met a strange lady She made me nervous She tucked me in and gave me breakfast And she said Do you come from a land down under? For women go and men wonder Can't you hear, can't you hear Boter dan 10 euro op, op deze plaats? Hij zei toen ik begon als DJ en op mijn eerste feestje moest draaien, werd deze trek als eerste aangevraagd. Het blijft dus het begin van mijn muziekgeschiedenis. En dat zal me altijd blij blijven. Dankjewel voor de aanvraag. Dave Bode. Vanavond hier de man die de hele nacht erbij zal zijn, Jan Smit. En ja. we hebben het al gehad over het muzikaal dat je iets gaat betekenen. Uh, maar er is nog iets wat jij volgens mij wel heel in praktische zin hebt meegenomen. Ja, nou, ik heb uh, mijn hele auto vol uh, gestopt vanmiddag met hier. Ik zal je even een foto laten zien, uh, Paul. Hier moet je kijken. De auto van Jan Smit? Nee, hier. Is het? Dat is gewoon een pallet, man. Niet te geloven. Ik ja, zit, die Hoeveel uh, doden zie ik hier ja, wel Ja, nou, niet. goed. Ik heb dus 2000 boxershorts <lacht> <Ja>. meegenomen. <lacht> ik heb ook wel eens uh, diarree gehad, maar. Uh, <lacht> nou, is nou hier, dus veel, ik wil je alles mee stelp, hoor. Maar die wil ik dus eigenlijk, ja, dat zijn allemaal boxershorts uit mijn J-style collectie. Die we aan de straatsteen niet meer kwijt kan. Dus ik ik neem ze mee het huis in. En die wil ik voor vijf euro dus, wil ik die gaan aanbieden bij de brievenbus. in dat geen geld. Dat is top. Vijf euro voor een mooie boxershort in het zwart. en ik ben de hele nacht zoet. En die kan hier gewoon door de gleuf? Die kan door de gleuf. En dan met de handtekening erop, met je naam erop. Ja, voor vijf euro is een prikkie. Ja, nee. nee, dat is echt, dat is een prikkie voor de prikkie. Dus, uh, ja. dus al wat verzamelingen zou ik zeggen, gewoon bij de brievenbus. Want je kunt hier dus makkelijk voor vijf euro zometeen die, die short gaan rijden. 2000 stuks, als je die allemaal verkoopt. Ja, nou, daar 10 zitten we van garant van achter, ja. inderdaad. Echt goed, zeg. Kom de er vast bij, lekker ja. hier naartoe. En uh, als je muzikaal iets wil, dan uh, kan dat in ieder geval via 3 vmnl slash veiling. Of ik denk sms'en ook, hè, voor het liedje dan 333. Uh, 3, ja. 3, 3, 3. Ja. Zo, meteen Giel hier. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM, maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en TV. 3FM.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 Ons opeens met gulle giften. Gulle giften. Sorry kerstman, maar Dixons zorgt deze kerst voor een gulle gift Met extra korting tot 100 euro op het hele assortiment. Voor iedereen die zijn fout claimt op Dixons.nl. Kortom, feest bij Dixons. Sluit jij je zorgverzekering af op Indipender.nl? Dan heb je recht op onze zorgservice. Schade? Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl Vertrouw in vlak en snel. ABS Autoherstel. <kriek> Ons kitten tijgertje. Met welke voeding wordt tijgertje een grote tijger? Nou, tijgertje heeft in haar eerste jaar voeding nodig... die haar gezond laat opgroeien en haar weerstand ondersteunt. De rode kanien Kittenvoeding voor tijgertje... biedt de juiste voedingsstoffen en houdt rekening met haar leeftijd en ras.